Bus, cruise of vliegvakantie Reizen lauwers Goedemorgen, dag Kim Goedemorgen. En goedemorgen, dag Shema Goedemorgen. Er was een probleem, lieve luisteraar vanmorgen Ja, bij jou was het toch een probleem Ja, bij mij in de wijk hadden ze niet gestrooid Dus ik ben zo'n beetje naar hier geslibberd en wie in schuld is dat dan? Dat weet ik niet. Just. Van de gebieden dan, hè? De burgemeester, heb je, heb je het nou laten weten? Ja, ik ga ze even bellen. Goedemorgen, meneer de burgemeester. Hoe is het mevrouw? Nee, meneer, morgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezin. Hey, hey. Drie over zes. Ja, je houdt er toch niet meer bij wanneer die sneeuw komt. Ja, gisteren dan. Poef, plot sneeuw. Hey, het laagje erop. Mensen zo. Zuiven. Het was mooi in de straat. Maar morgen dus die sneeuwbom. Weet je al meer over de sneeuwbom? We weten dat het gaat sneeuwen. Het zou kunnen sneeuwen. Ik ga heel voorzichtig zijn, want voor hetzelfde geld is er morgen helemaal niks. Herinner je jaren geleden. Ik weet dat toen Peters was, toen minister-president van Vlaanderen. blijft thuis, gaat sneeuwen. Geen vol. Ja, dat is waar. Maar niks, hè. Maar jij bent het wel groter aan het maken, want je zegt al drie dagen: Oh, sneeuwbom, sneeuwbom. Nee, nee, nee, nee. Ik heb die term niet uitgevonden. Het was uh, Jacot van het Weerbericht. Ja, dan gaat het zo zijn. Hè. Straks even hè, vragen. Straks nog eens vragen, ja. Sneeuwbom. Klinkt ook goed, hè? Sneeuwbom. Ja. Stel je voor. Maar hoe gaat het vanmorgen met jou, lieve luisteraar? Vertel dat is van een dinsdag dat kan pikken. En net daarom is er iemand die zegt van... Goeiemorgen, morgen! Go, go! Go, go! Go, go! Ja, die mens was wakker. Goedemorgen zeg. Precies vanmorgen. En Robbie Williams, let me entertain you. Het is 8 over 6. Zeg een goeiemorgen. Overzijs en Robbie Williams op Radio 2. Het is vandaag 16 januari. Het is een dinsdag. Ja, er zijn nu al problemen. Vertel nou Ja, Twee kleintjes. Antwerps richting Gent. Uh, daar is het wat vertragen aan de Kennedy-tunnel. En in Brussel moet je opletten de Tervurenlaan richting het centrum van de stad. Die is even voorbij het kruispunt met de Woluwelaan volledig versperd. En dat komt door een ongeval. Je dinsdag begint. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat ja, goed nieuws dat de leerlingen van het zesde leerjaar het toch weer beter doen. Dat was lang niet, hè. Maar wat doen we het wel beter nu? Het gaat over wiskunde, Nederlands en wetenschappen en ze doen het voor het eerst in jaren eigenlijk beter dan hun leeftijdsgenoten van het schooljaar daarvoor. Gelukkig maar. Lekker veel zon vandaag, maar koud. En vooral morgen komt die sneeuwbom. Ja, het wordt wel zo... ja, maar ja, spannend, hè. Welkom bij de meest positieve ochtendshow van Vlaanderen, dames en heren, waar je ja. echt courage van krijgt. Het zal weer zo'n sneeuwscheet in een fles worden. Je weet het niet, je weet het niet. Heel veel mensen die wakker zijn. Goedemorgen allemaal. Ja. Nee. Goedemorgen, uh, zeggen uh, ze uit Oostende. Mark van Gampelaren zegt dat het hier min 2. Uh, Tanja Snoezie stuurt een foto van in Spanje. Die woont daar heel zalig. Het was hier gisteren 21 graden. Oh nee. Als een beetje verlekkeren. Maar ja, heel veel mensen die over de weg schuiven. Hè. Toch opletten vanmorgen. Gelukkig is er Chris Konings uit. Maar zei Chris, goedemorgen. Uh, goeiemorgen daar, ja, een Peter, Kim en Gemma. Goedemorgen. Uh, een strooier. Chris, hoe gaat het met het strooien? Voorlopig kunnen we het wel in bedwang houden, maar het zijn wel marathons die we momenteel draaien. Ja, want wanneer beginnen jullie? Uh, wij werken op afroep, dus wij zijn stand-by van halverwege uh, oktober tot en met begin april... En wij worden opgeroepen wanneer het agentschap wegen en verkeer AWV het nodig acht om ofwel te strooien ofwel sneeuw te ruimen. En dat is de voorbije dagen bij ons in Noord-Oost-Lumburg. Heel veel gebeurd. Hmm. Van wanneer ben je al bezig? Hokken, um, nu van drie uur vannacht. Kijk, ja. Maar wij hebben wel daarvoor, ja... Het spijt me, maar ik ben een beetje de taal kwijt. Uh, <laughs> kan me voorstellen. Hoe voorzien. dik was en hoe lang dat wij al bezig zijn. Maar het is wel een beetje extreem, de voorbije week. En het ja. is niet zonder risico, want er is intussen al een ongeval gebeurd met jouw collega. Wat is er gebeurd, Chris? Ja, um, aangezien iedereen het gemakkelijker vindt om geld te spuwen op sociale media en ons de pas af te snijden en... Allerlei toffe handgebaren naar ons toe te werpen. Um, vinden ze het blijkbaar ook nodig om onoplettend op een collega van ons gewoon frontaal op af te rijden. Mijn collega's moeten uitwijken. En die ligt momenteel in de gracht en daar ben ik nu naar onderweg. Ik heb mijn eigen groeten in de steek moeten laten. Dus ik ga die nu proberen daaruit te helpen. En dan moeten wij zo snel mogelijk... Ja, we zijn al te laat, want de ochtendsput is al begonnen. Moeten wij zo snel mogelijk proberen om de weg terug vrij te krijgen. Bij deze dus een warme oproep uh, om respect te hebben voor de strooiers. Chris Konings. Ja, dat zou heel fijn zijn, ja. Uit en gewoon, was een klein, een klein beetje medeleven. Wij doen ook maar ons best. Absoluut, Lont, snappen ja. we helemaal. En Chris, dank je wel daarvoor. Fijne ochtend, man. Dat heel graag gedaan. Do yeah. Kenya Grace komt nog een warme oproep van Anik van den Einde. Let op, het perron in Herentals ligt er gevaarlijk glad bij. Groetjes van Anik. Heel veel dingen die er glad bij liggen. Ja, wat een verhaal van Chris, van die strooier daar. Ik vond het nu heel gek. Ik wist niet dat het zo'n probleem was. Je, denkt toch, je ziet toch dat die mensen gewoon hun werk aan het doen zijn en je aan het helpen zijn. Ja. Ik zie er ja. ook daarvan. Ja, dat mensen bij wegen werken heb je dat ook. Alleen, niet dat ik dat normaal vind, maar dat kan ik ook ergens uh, snappen dat er onnozelaars zijn die dat dan lastig vinden, dat ze trager moeten rijden. Maar bij dit, dit soort dingen, strooier, dat je dan je middelvinger gaat opsteken, dat je gewoon frontaal afrijdt op een vrachtwagen en die dan in de gracht belandt. Heel gek verhaal. Hetzelfde geldt als die mens, ja, was dat helemaal fout gelopen? Het is fout gelopen. En het maar. is voor onze veiligheid dat doen, hè? Wow man, wat een wereld is dat toch. Maar hey, gelukkig uh, welkom bij de meest positieve ochtendshow van, uh, van Vla. Dat zal wel zijn. Lieve mensen. Het knipje, daar moeten we het even <laughs> over hebben. We hebben vanmorgen iets gezien dat ik dacht van, wat? Ja. Uh, ja. Ja, ik vond het een uh, moe moeilijke discussie. Ik kende het verhaal niet. Totaal niet. Ik heb het zelf ooit gedaan, maar bij mij was het geen probleem. Ja, bij ons thuis heeft er iemand het ook gedaan. Ja, Het zal niet je zo'n jack geweest zijn. En dat was ook geen probleem. Goed verhaal, we horen het zo meteen. Tot 31 januari geniet u bij Ford van spectaculaire saloncondities. Afspraak bij uw Ford-verdeler of op Ford.be. Voor Ford. .be. Ford, Ford, Ford. 19 over 6, zometeen alles over het knipje. Maar nog iets zagen we vanmorgen ook. Er zijn mensen boos op de VRT. Niks nieuws natuurlijk. Maar het heeft heel specifiek te maken met het prachtige VRT1-programma Fact Checkers. Die hebben een stunt uitgehaald met USB-sticks. ...toch om je te waarschuwen. Nu, nee. ja, het verhaal krijgt een staartje. Schema, wat is precies het probleem? Ja, volgens het nieuwsblad is het parket boos op de makers van fact-checkers. Thomas van der Veeken, Britt van Marsenil en Jan van Loveren hebben USB-sticks achtergelaten in ziekenhuizen, politiekantoren en gerechtsgebouwen om zo te onderzoeken hoe gemakkelijk het is om schadelijke software te verspreiden als mensen die USB-stick in hun computer zouden steken. Ja. Want als er dan schadelijke software op staat, dan kan je gehackt worden en dat heeft dan natuurlijk heel veel gevolgen voor de rest van het bedrijf. Maar het pakket riep zaterdag op om niet zomaar eender welke USB-stick die je vindt in je computer te steken. En... Ze zijn boos gewoon omdat ze zeggen, ja, jullie hadden iets moeten laten weten, zodat er dan ook geen paniek zou zijn. Dan zouden we iets op voorhand het kunnen vertellen aan iedereen. Uh, blijkbaar zou het gasthuisbergziekenhuis zelfs overwogen hebben om het netwerk stil te leggen. Oh. Omdat ah, ja, ze dachten okay. dat er iets mis mee was. Maar VRT zegt, ja, het is wel gewoon veel beter om zo je punt te maken. Anders, als iedereen het zou weten, dan zouden wij ons punt niet kunnen maken. Ah, ja, op deze manier heeft iedereen het wel gehoord. En weet je vanaf nu, van zo'n USB-stick, je moet daarmee opletten. Dus voor de VRT, hippiepiep. Hip. Hoera. ja jongens echt waar weet zij je wat het netwerk het had plat gelegen wat ik denk hè, met alle respect voor de krant het nieuwsblad die zijn gewoon kwaad omdat zij niet op het idee zijn gekomen ik denk het ook ja tuurlijk zo gaat dat ja. bon lieve mensen let nu even op het gaat over het knipken het ja. knipken hè, zo hop ik nou, jaren geleden een knipje laten zetten. Ja, ik had al drie kinderen. Maar dan, ja, probleem. Je krijgt dan een nieuwe partner. Een nieuwe partner die wil dan ook een kindje. Dan laat je dat omkeren. zo het lang verhaal kort. Er is, er is nooit een probleem geweest om het knipje te krijgen. Om te zorgen dat je dan uh, ja, het knipje krijgt. Nu blijkbaar, een heleboel mannen, meer mannen kiezen op dit moment voor een knipje. Wanneer ze kinderen hebben. Maar blijkbaar zijn er ook heel veel twintigers die het willen die gewoon een soort, ja, op voorhand al een knipje willen. Wat is dat verhaal? Ja, het gaat om de vasectomie. Dus een uroloog onderbreekt daarbij de zaadleiders, waardoor er geen zaadcellen meer tot bij het zaadvocht raken en er dus ook geen bevruchting kan zijn. En het zijn meer en meer jonge mannen zonder kinderen die dat vragen, omdat ze zeggen dat ze echt overtuigd zijn dat ze nooit kinderen willen. En uh, soms wordt er gedacht dat dat komt omdat ja, het zo slecht gaat met de planeet, met klimaatverandering, oorlogen enzovoort. Maar er zijn ook andere redenen, blijkbaar. Ze vrezen dat een kind gewoon te duur is, dat ze dat gewoon niet meer gaan kunnen betalen. En sommigen zien het zelfs als anticonceptie, dat is wel een hm. kleine minderheid. Maar urologen weigeren de ingreep vaak, want twintigers zeggen dan wel dat ze geen kinderen willen. Maar als ze dan dertig worden, mm -hmm. dan willen ze het misschien wel. Dan hebben ze een partner die graag kinderen wil en dan gaan ze weer terug om het te laten omkeren. En dat, ja, dat kost natuurlijk ook veel aan de gezondheidszorg. Maar als anticonceptie, dat is nu toch echt heel vergaand. Maar ik wist niet dat, dat ze het zomaar konden weigeren. Dacht dat je, als je ging, dat ze, dan zeiden van oké, okay, we gaan kijken hoe we het gaan doen. En dat ze het dan ook gewoon deden. Bij vrouwen wordt het ook geweigerd om uh, zich te laten steriliseren. Om, net om dezelfde reden, omdat ze het heel vaak merken dat ze daar een aantal jaren terugkomen en zeggen dat ze toch kinderen willen. Dus hebben ze liever dat ze wachten tot na hun vruchtbaarheidsleeftijd, eigenlijk, wanneer het zo'n is. Mm. En dan gaan ze het wel uh, doen. Wow. Ik, vind, ik vind het wel een dubbel verhaal. Want ja, ten eerste, je zegt, je kan het laten omkeren, maar dat is niet altijd zo. Hè? Nee. Je mag daar niet van uitgaan blijkbaar. Heb ik begrepen. Nee, nee je kan het uh, doen, maar het, uh, het probleem is dat na een tijdje dan... Je lichaam valt jezelf aan dan, soms. Dat was bij mij het geval, bijvoorbeeld, dus het ging dan ook niet meer. Ah, wel ja, kijk. Dus, dus, ja, de dokter zei bij mijn mama ook wel, je mag er niet van uitgaan. Mm. Je moet daar dus wel heel zeker van zijn. Dus ik vind het heel dubbel, want ik geloof wel dat, dat er fases in je leven zijn en momenten waarop je zegt, ja, nu is mijn situatie helemaal anders. Mm. En ik wil het toch, of ik krijg een partner die het heel graag wil en ik wil het toch gunnen, of weet ik veel wat. Maar langs de andere kant denk ik ook wel, ja, je bent toch een volwassene met een mening, met een ideologie, met een sterk idee. En je gaat dat dan vragen, is het dan aan de dokter om, om ja, nee te zeggen, ik vind dat wel moeilijk. Dat is een heel dubbele. Natuurlijk, het kost ons ook geld. Want de, de maatschappij betaalt mee voor de beslissing die je dan op dat moment neemt. En dan zegt een dokter van hé hey, ho, je bent nog veel te jong om deze beslissing te pakken. Ja, ik, ik, ik, nee, ken de, ik ken de discussie niet, maar ik vind het wel heel boeiend. Als er iemand zich wil inmengen, het kan in de app van Radio 2. Let op, want het ligt glad. Yeah, yeah Marco. Marco Borsato, het is half zeven. Goedemorgen. Hoe zit dat nu met die sneeuwbom in jouw buurt? Nou, ze gaan het zo meteen vertellen. Eertje, Eema, goedemorgen. Goedemorgen. Voor het eerst in jaar stijgen de prestaties van leerlingen in het zesde leerjaar. Ze scoorden eind vorig schooljaar beter op wiskunde, Nederlandse wetenschappen dan hun leeftijdsgenoten het schooljaar daarvoor. En Donald Trump heeft de eerste voorverkiezingen bij de Republikeinen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Wie uiteindelijk de meeste stemmen in heel de VS haalt, zal het in november bij de presidentsverkiezingen opnemen tegen een democraat. En dat is bijna zeker huidig president Joe Biden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen. Het is uitkijken voor gladde wegen vanochtend. Ook al werd er gestrooid, want door de natte... De natte wegen kan het zout niet overal zijn werk goed doen. Katrin Kiekes van Wegen en Verkeer. We zijn in Antwerpen uitgereden. Daar hebben we zo'n 940 ton strooizout verbruikt langs de snelwegen, de gewestwegen en hun fietspaden. Uh, maar dus opletten vanochtend als je vertrekt met de fiets of met de wagen. Er ligt wel wat vocht op de weg. Na een recente wetswijziging wil ook Antwerpen starten met zogenoemde lokfietsen om het aantal diefstallen van fietsen terug te dringen. Daarbij worden fietsen die uitgerust zijn met een GPS-tracker, gestald op plaatsen waar veel fietsen gestolen worden. Maar burgemeester Barte Wever temperde gisteravond in de gemeenteraadscommissie Veiligheid meteen de verwachtingen. Het is geen uh, mirakeloplossing. Ook overal waar men die proefopstellingen heeft gedaan, stelt men dat ook. Vast, hè. De fietsdiefstal, zowel die in die bendevorm gebeurt, die dus echt wel specifieke fietsen stelen, dus de duurste fietsen stelen als zeker ook de opportuniteitsdiefstal, uh, is niet iets wat je met een lokfiets gaat de kop uh, indrukken. Het is een hulpmiddel, maar we gaan het daarmee alleen uiteraard niet, uh, niet oplossen. De stad gaat nu praten met de NBS over de lokfietsen, want vooral de stationsparkings zijn erg geliefd bij fietsdieven. Kerstvers Europees kampioen Luna Hendricks is terug thuis in Arendonk. Luna pakte afgelopen weekend goud op het EK in Litouwen. En daarmee is ze de eerste Belgische die daarin slaagt. Het weerzien met haar familie in de Kempen verliep bijzonder enthousiast. De collega's van RTV waren er gisteravond bij. Het begint zo stilletjes aan wel wat door te dringen. Uh, mensen ja, noemen mij nu ook de Europees kampioen. En dat is gewoon. Ja brengt meteen een lach op mijn gezicht en het is een geweldig gevoel. Ik heb heel veel berichtjes gelezen, ik heb veel interviews moeten doen, maar ik heb natuurlijk ook ja, me een beetje losgelaten en uh, gaan feesten. Over twee maanden trekt Luna Hendricks naar het wereldkampioenschap kunstgaatse en dat is in Canada. Een wintertransfer in het voetbal dan. Eerste klasse Westerlo neemt afscheid van aanvoerder Lucas van Eno. De West-Vlaming gaat aan de slag in de tweede klasse bij het Limburgse patro Eisden. Van Eno speelde bijna zes seizoen voor Westerlo en was in de helft van zijn wedstrijden aanvoerder van de Kempenanen. Bij Patro Eisden tekent hij voor 2,5 seizoen. Vandaag eerst vrij veel bewolking, daarna brede opklaringen en zon, maximaal rond 3 graden vanavond en volgende nacht meer bewolking en minimaal rond min -2. En morgen Sneeuw, dat heb je al gehoord. Het kan uh, lokaal veel sneeuw zijn en temperaturen rond het vriespunt. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Hoi, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, daarnet hebben wij een hallucinant verhaal gehad over een, een strooidienst. Mm -hmm. waar een auto gewoon recht naartoe gereden is en die mensen in de, in de, gewoon in de gracht belandt. Oei, onwaarschijnlijk. That's... Ja. Dus ja, probeer het een beetje rustig te houden daarbuiten. Hoe is het daar? Uh, wel, uh, even melden, er zijn uh, werkzaamheden gestart, die waren aangekondigd op het knooppunt Zwijnaarden bij Gent. Dus het verkeer op de E40 dat vanuit Oostende komt, kan je niet meer naar de E17 richting Antwerpen afslaan. Uh, ja, je kan er natuurlijk wel omrijden, onder meer via de R4, hè. bijvoorbeeld via de afritten uh, sint westerrem of Merelbeke rijd je naar de R4 en dan zo richting Destelbergen en de E17 naar Antwerpen. Later vanochtend kan dat wel wat problemen opleveren daar? De Antwerpse ring richting Gent, daar is het al zeer druk vanmorgen met 25 minuten vertraging, zeg, vanaf Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En in Brussel zijn er problemen door een ongeval op de tervuurlaan richting het centrum, even voorbij het kruispunt met de Woluwelaan. Oh, Jacques, als ik u zo zie liggen, dan smelt mijn hart. Ik wil u pakken, in u bijten. Gij lekker stuk, gij. Zeg, over welke zaak hebt gij het? Ah, chocoladezaak is, schat ik je. Ah. Hier, neem een matinetje. Oh, Jacques. Geniet van een heerlijk moment met Chocoladezaak. Een onweerstaanbaar stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in je favoriete winkel of op chocoladezaak.be. Door te draaien aan het Suzuki-rad en een eenvoudige vraag te beantwoorden, kunt u tot 3000 euro extra korting winnen. 3000 euro, bovenop de 6000 euro korting die u kunt krijgen op uw nieuwe Suzuki met 7 jaar garantie. Dat kan tellen, hè? Info en voorwaarden op suzuki.be Suzuki .be. Goede voornemens, start het jaar goed met de DSM-keuken. Bestel nu en krijg 25% korting op meubelen, 20% op toestellen en een gratis koekerkraan. DSM-keuken. Altijd open op zondag. Telenet TV, dat klinkt soms zo. En de dag erna ook zo. En de dag daarna weer zo. Maar nooit zo. Goed schaafje. Want met Telenet TV vinden jij of je kinderen altijd gemakkelijk wat je zoekt dankzij Voice Control. Telenet TV. Maak het jezelf makkelijk. En neem nu Telenet TV bij je internet en kijk zes maanden gratis. Voorwaarden op telenet.be of in je telenetwinkelpunt. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, het is pure wok en roll bij Aldi. We hakken de prijzen van meer dan 20 Aziatische producten in de wokpan. Vanaf nu woensdag 250 gram Chinese mie-noedels voor de knaldiprijs van maar 89 cent. Aldi, altijd slim. Voila, ik ga mijn reizen lauwers naar Japan. Japan, hallo ik dan met de bus. Ja, dat had je kunt. Maar het is een rondreis langs Tokyo, Hiroshima en Osaka. Amai, doen jullie dat ook? Ja, verrassen mij. Absoluut. Bus, cruise of vliegvakantie. Reizen lauwers, reizen met liefde voor jouw wereld. Reizen lauwers. Reis door ons hele aanbod op lauwers.be. Reizen lauwers. Ontdek op 20 en 21 januari je volgende vakantie tijdens Lauwers Reisbeurs in Kinepolis Antwerpen.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 Naar het werk gaan, dat is beter met de trein. Maar waarom? Omdat onze dagen prop vol zitten en we altijd alles maar uitstellen. Zoals dit boek lezen. Dat is voor morgen. Of uh, mails beantwoorden. Dat is voor morgen. Uh, vakantieboeken. Dat is voor morgen. Uh, even relaxen. Dat is voor morgen. Uh, wel, nee. Daarom komt NMBS met treintijd. Zo kan je nu al alles doen wat niet tot morgen kan wachten. Want treintijd, dat is mijn tijd. Ontdek het abonnement dat bij jou past op nmbs.be. NMBS, onderweg naar beter. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw goede telt voor 2. TRT Radio 2. Wat John en Dua en Cold Goedemorgen, hard. Oké. Okay. Onze Kim is een beetje kwaad vandaag. Maar dat, uh, het is niet op mij, gelukkig. Nee, het, gaat, niet. het is terug aan het zakken, maar het is toch opvallend. Nog voor zeven uur hoor je waarom. Je gaat vandaag ook spreken over meetkerken in West-Vlaanderen. Enig idee waarom? Uh, nee, nee. Klein is Het is er glad. Uh, ja, <lacht> het is er ook glad, ja. We moeten er ook even over over het knipje. Dus blijkbaar zijn er een heleboel mannen van uh, ja, begin de twintig of zelfs misschien een klein beetje ouder, die zich onvruchtbaar laten maken, die een knipje laten zetten. Heel veel urologen zeggen van nee, dat kan zomaar niet. Dat gaan we echt niet doen. Nu, Petra Horie uit Sint-Laurens, die wou er even op inhaken. Petra, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Ja, Je hebt je zelf op je dertigste laten steriliseren. Dat was ook een heel bewuste keuze. Vertel eens. Ja, ik, uh, ik wou geen kinderen meer. En mijn gynaecoloog was gelukkig, uh, kende mij gelukkig goed genoeg om te weten dat ik mij niet ging bedenken. Je had er al twee, hè? Ja. Maar ik had maar, al twee kinderen, ja. Ik denk dat dat het verschil is. Als je al kinderen hebt, dat ze het sneller doen. Ik denk als je nog geen kinderen hebt, dat ze, dat ze toch minder snel geneigd zijn om het te doen. Ja. Ja, dat zou kunnen. De, de, ja, Ik denk dat ook wel. Maar toch vind ik wel dat iedereen de keuze zou moeten krijgen... Want, uh, laat ja, het dan. Ja, want je hebt dan wel een, een nieuwe partner. Wat vond, uh, vond iedereen ervan? Ja, ik heb dat direct bij de ontmoeting uh, eerlijk gezegd dat ik geen kinderen niet meer wou. Zelf ook niet dag voor het terug te draaien. Oké. Okay. Uh, ja, nee. Ik heb dat direct gezegd. Zeg Twee maar... Twee kinderen en niet meer. En wat mij nu ook opvult, je, gaat nog, je bent nog veel verder gegaan en ik wist niet dat dat kon. Ik ben natuurlijk ook geen vrouw. Wat heb jij nog laten doen? Maar dat, dat, dat mag eigenlijk niet zomaar. Dat vind ik wel jammer. Dat is eigenlijk medisch. Eh, omdat ik eh, ja, ontzettend veel pijn had steeds tijdens mijn maanstonden. Mm -hmm. uh, is er uiteindelijk na uh, ja, verschillende andere opties eerst um, gedaan te hebben. Um, hebben ze dan een hysterectomie gedaan. Uh, en sindsdien ben ik super gelukkig. En ja, kort dan uitgelegd heb geen, Dan heb ik gewoon mijn maanstonden niet meer. Oké, okay, op die manier. Uh, ja, ja, geen meer, geen bloedverlies niet meer. Ik, mijn ijzer stond super laag door al dat bloedverlies, alsmaar. Mm. Dus uh, ja, ik, ik, ik kan dat iedereen aanraden. Oké, maar vrouw aanra. Ja, want het klinkt als muziek in de oren. Ik begrijp jou helemaal. Maar ik heb misschien een persoonlijke vraag: maar is het dan niet zo dat je dan vervroegd in je menopauze komt? Of dat nee, want ze laten, Nee, ze laten de eierstokken zitten. Like vroeger deden ze dat wel, namen ze alles weg. Maar ik had wel nog mijn cyclus. Dus uw cyclus van um, ups en downs, zal ik maar zeggen. Ja. Dus, mm. uh, de vrouwen zullen dat wel snappen, hè. Uh -huh, ja, dus, uh, klopt. Dat, dat is er wel nog. Dus je voelt wel nog van, ah oh ja, eigenlijk ging ik nu mijn regels krijgen, want ik voel me zo'n beetje het En ik ga een chocolaatje pakken, ja, dat. Ja, dat is dus wel gebleven. Ja. Maar Wow. Gewoon het uh, fenomeen, de maanstonden dat is er niet meer. Dus ik vind dat super. Oké, okay, we zijn ja. er helemaal mee. Petra, Absoluut. dankjewel voor de deskundige uitleg. Fijne hoogte <laughs> ja, ja, bij ons. Dankjewel. Salut, Dankjewel. Saluk. kwart voor Saluk. zeven. Ja, het is min twee in Hakendover. Ja, en dan? En eh, wel ja, min twee. En toch gaan ze daar lekker dingen buiten doen. Waarom? Dat hoor je zo van Margot van de Regio. Goedemorgen. 12 voor even. Op dit moment is het min 2 minstens in Hakendover in Tine in vlaams brabant en Toch gaan ze daar lekker dingen buiten doen. Margot van de regio. En als er iets te doen is in jouw buurt en zeker buiten, dan komt Margot van de regio met muts en sjaal. Ik zie haar op dit moment in de app van Radio 2 met muts. Hebben we een sjaal? Ja, en term is ondergoed. Of het koud. <lacht> Zou Beyoncé nooit doen hoor. Het is Beyoncé. En Margot heeft gelijk. Ik heb het al gezegd, Margot. Er was gisteren een discussie over uh, bij uh, Iedereen beroemd, waar het uh, duidelijk Beyoncé is. Maar Als dat, het over dat... Beyoncé gaat, heb ik altijd gelijk. Maar dat vooral, is... ja. min twee in haken over Tine Vlaamse Brabant. Wat gaan ze daar buiten doen? Wel, 16 januari vindt hier de jaarlijkse 13-maal-processie uh, plaats. En dus, ik sta hier aan de kerk in Hakendover. En mensen wandelen of lopen 13 keer op deze dag tussen deze kerk en een kapel in Grimde. Dat is een dorpje hier verderop. En dat is in totaal een afstand van een goede 40 kilometer. Dus eigenlijk een marathon dat ze hier vandaag gaan lopen uh, tussen die twee dingen. En een van de mannen die dat gaat doen is Luc. En Luc die is vannacht om twee uur vertrokken. Ik ga die straks oh. gaan zoeken. Ergens tussen die kapel en deze kerk hier. Maar ik heb hier echt oprecht al heel veel wandelaars en lopers uh, bezig gezien. Dus het is echt wel een ding. En Luc die gaat jullie dan ook vertellen waarom ze dat dertien keer doen. Want ik denk dan meteen, dertien, dat is een ongeluksgetal. Maar het is veel meer dan dat. Wauw, en daarom ben je zo blij dat je in Vlaanderen woont en een goede morgenmorgen luistert. Over een uur alles. Ben je nog kwaad? Uh... Ja, ja, steeds kwaad, eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Dat hoor je zo. En dit is de best verkochte song van dit moment. Kept on driving straight and left our future to the right Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face Memories or something, even smoking weed, is not replaced And I am terrified of weather, cause I see you when it rains Doc told me to travel, but there's COVID on the planes, And I affirm all I bet it's the season of the sticks and I Suck your mom, she forgot that I existed And it's half my fault But I just like to play the victim I'll drink alcohol Till my friends come home for Christmas And I'll dream each night of some of you that I might not have But I did not lose Now you're tired tracks in one pair of shoes And I'm splitting half But that'll have to do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 Alcohol, till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do.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 Goedemorgen, morgen Radio 2 Dit is voor het leven voor altijd Mijn ja wordt aan je geven, Ik wil je nooit meer kwijt Wat wil ik graag je man zijn Beloof eeuwig Lief als je altijd, straks ben je ook mijn vrouw Ik zal altijd naast je staan Kan met jou de wereld aan? Ja geloof me, ik beloof je Ik zal er zijn Voor altijd sta ik aan je zij, want Je gelooft in mij Samen onderweg met jou, de bestemming onbekend maar ik voel me veilig zolang jij maar bij me bent. En raak je de weg een keertje kwijt. Ik volg mijn hart, ik heb geen spijt. Slapen doen we niet vannacht. Hoe je stiekem naar me lacht. Wat je voelt, verwacht, bedoelt vannacht. Als jij me veel vragend in de ogen kijkt, ja, jij me kust voel ik mij gerust sluit ik mijn ogen Een van zes jaar geleden. Niels de Stadsbader in mij. En we zitten met. Uh, ja, Goedemorgen. Morgen. Een kwade Kim. naar aanleiding van een artikel over Tom Konings. ooit bij Sports en ooit bij VTM Sport ook nog. Maar je bent echt kwaad wat hij gezegd heeft, Tom Konings. Ja kwaad. Ik dacht gewoon even dat we terug in 1920 zaten. Maar nee, ik heb even gecheckt. Het is nog steeds 2024. En er werd dus aan meneer Tom Konings in een interview gevraagd. Hij heeft een verse baby van een jaar oud. En ze vroegen aan hem, ah, hoe is het nu voor u, Tom? Hey, je zit terug tussen de luiers. En weet je wat hij zei? Oh, ik ben eigenlijk uh, blij dat we nu in andere tijden leven. Want toen ik voor de eerste keer papa werd, oh, was dat zo'n nozele hype. Van, ja, de nieuwe man. En de papa's moesten toen ook pampers verversen en zo en poetsen. Uh, maar uh, hij woont dus nu in het zuiden. Zijn vrouw is een Italiaanse vrouw in ja. Italië. En hij zegt, oh, gelukkig kennen ze die trend daar helemaal niet. Een man mag nog steeds een man zijn. En dat vind ik heel fijn. Want die emancipatie gaat in mijn ogen... Ja, nu begin ik op de te komen. Gaat in mijn ogen te ver. Een moeder, nu komt het beste, een moeder kan die taken nu eenmaal natuurlijker. Je bent kwaad, hè? Uh, ik ben kwaad, omdat ik vind het allemaal prima als je als koppel gelukkig bent en ik ben van je leven en laten leven en je spreekt dat af en iedereen voelt zich daar comfortabel bij. Prima. Maar gaan zeggen van, een vrouw kan dat gewoon beter. Wat is, het? je bent toch geen idioot die niet gewoon een pamper kan toedoen? Ofwel? Ja, kijk. Misschien komt konings niet, ja. Het is eruit. Ja. Het is eraf, ja Maar ik, ik vind het wel een beetje een achteruitgang Door zomaar te poneren van Een vrouw kan dat nu toch eenmaal beter Jij kan toch gewoon, ook gewoon basis taken doen En zeker in 2024 Dacht, dat we daar dacht al ik, waren. Shema, ik kijk naar jou Want misschien ligt het aan mij Moet jouw ja, man ook lekker woord. niks doen Nee, helemaal niet. Mijn man moet alles doen, heeft ook alles gedaan. Maar er waren in zijn familie uh, wel mensen die zoiets hadden: van wat doe jij nu allemaal? Een pamper verversen, dat is nu echt niets voor een man. Echt? Ja, en uh, hij heeft dan uh, op een gegeven moment echt een punt gemaakt. door mijn uh, zoontje in het midden van heel de kamer te verversen. En gewoon te vertellen over uh, het leven en dat te zien hoe makkelijk het is. En hij had goed gebeerd, mag ik hopen. Ja, ja, ja, het was een stevige pamper. Oh, kijk, kijk, kon het gewoon, wat een verhaal. Tom Konings, je kan het, kerel. Kom aan, doe je best. Goeiemorgen. De solde, maar dan beter. Bestel via klik-en-collect op krevel.be en haal je elektro een uur later al af in je krevelwinkel. Krevel, leef beter. In het land met de meest uitdagende wegen kan u beter met een veilige en avontuurlijke auto rijden. Dat is zonder twijfel Subaru. Ontdek Crosstrek. Een all-terrain SUV met all-wheel drive, zoals bij elke Subaru. Acht jaar garantie zonder kilometerbeperking, enkel bij Subaru. Fenomenale wegligging, typisch Subaru. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.be. Subaru. Safe. Fun. Tough. De solde, maar dan beter. Bestel via Klik en Collect op krevel.be en haal je elektro een uur later al af in je krevelwinkel. Krevel, leef beter. Loop jij ook warm voor een besparing op je energiefactuur? Kies voor isolerende ramen en deuren van Quadro. Nu met extra warme kortingen. Dat is K-W-A-D-R-O. Quadro. Wow! van Hey. Yep, want met de Hey Boost verdubbelt je data na 1 jaar van 20 naar 40 gigabyte. En de prijs, die blijft 15 euro per maand. Wat, Dubbele data! Dan kan ik op twee dating apps tegelijk naar rechts swipen. Like, like? Oeh, super like. Switch op heytelecom.be en krijg altijd het meest ongelooflijke aanbod op de markt. Hey maakt gebruik van het Orange Netwerk. Ja, boeiende ochtend sowieso. Ik kan je nu al zeggen, meetkerken. Daar ga je vandaag ook over spreken. Onthoud dat, meetkerken. Elke dag, elk voor twee. VRT Radio 2. Het is 7 uur, Veertien Nieuws krijg je vanmorgen van de Shema Saizai. Een heel morgen. Voor het eerst in jaren stijgen de prestaties van leerlingen in het zesde leerjaar. En er zijn vorig jaar veel minder huizen verkocht. De prijzen zijn wel blijven stijgen. Leerlingen in het zesde leerjaar scoorden eind vorig schooljaar beter op wiskunde, Nederlands en wetenschappen dan hun leeftijdsgenoten het schooljaar daarvoor. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven voor katholiek onderwijs Vlaanderen. Voor het eerst dalen de leerprestaties niet meer, zegt professor Christophe de Witte. We kunnen toetsen analyseren op negen domeinen en op acht van die negen domeinen is er een verbetering ten opzichte van 2022. Enkel op luistervaardigheid is er geen verbetering. Maar bijvoorbeeld voor begrijpend lezen, voor Nederlands, zien we dat waar leerlingen een leervertrek Hadden van ongeveer 13 maanden in 2022. Dit gekrompen is tot ongeveer 8 maand leervertraging. Dus een hele sterke verbetering ten opzichte van 2022. De leerprestaties zitten wel nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Het kan ook vanmorgen glad zijn op de weg en op fietspaden door de sneeuw van gisteren. Er is wel veel gestrooid, maar op kleinere wegen in gemeenten gebeurt dat vaak niet. Let u eens goed op, zegt Erik Sklep van Wegen en Verkeer. We raden dus iedereen aan om voorzichtig te zijn als ze op de weg of op fietspad gaan. En daarbij zijn twee gouden tips en ze werken altijd. Matig uw snelheid en houd voldoende afstand. Zowel van de andere weggebruikers en zeker ook van de strooiwagens. Als je die Tegenkomt. De huizenprijzen zijn vorig jaar opnieuw gestegen, terwijl er wel bijna 17% minder verkopen waren. Huizen werden 3% duurder, appartementen 3,3%. De prijzen zijn blijven stijgen, ondanks de rente voor woonleningen die fel is gestegen. Dat komt omdat vooral veel investeerders vastgoed hebben gekocht. Mensen die bijvoorbeeld een appartement kopen om het dan te verhuren, zegt Bart van Opstel van de notarissen. Dat wil zeggen dat de investeerders terug een stukje actiever geworden zijn, want die investeerders gaan in, in heel wat gevallen geen krediet aan en zijn dus minder rentegevoelig. En ik denk dat dat een stukje de verklaring ook is waarom de prijzen nog niet onmiddellijk naar beneden gaan, rekening houdend met die duidelijke afkoeling die we vandaag kennen. Buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar net geen 5 miljard euro geïnvesteerd in Vlaanderen. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor, maar het is wel het op twee na hoogste bedrag ooit. De investeringen leverden meer dan 4.500 nieuwe jobs op. Buitenlandse bedrijven investeerden vooral in sectoren als groene energie, farmaceutica en chemie. De meeste investeringen kwamen uit Nederland, gevolgd door de Verenigde Staten en Frankrijk. Donald Trump heeft de eerste voorverkiezingen bij de republikeinen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Hij haalde ongeveer de helft, terwijl zijn tegenstanders Ron DeSantis en Nikki Haley veel minder stemmen kregen. Wie uiteindelijk de meeste stemmen bij alle voorverkiezingen wint, zal het in november bij de presidentsverkiezingen opnemen tegen een democraat. En dat is bijna zeker huidig president Joe Biden. In Los Angeles zijn afgelopen nacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de Amerikaanse televisieprijzen. Succession is de grote winnaar. De reeks wint onder meer de prijs voor beste dramaserie. De reeks gaat over een rijke familie die eigenaar is van een groot mediabedrijf. Kieran Culkin en Sarah Snook uit Succession kregen de prijs voor beste acteur en beste actrice in een dramaserie. Andere grote winnaars op de Emmy Awards zijn The Bear en Beef. En op het tennis-toernooi Australian Open is Greet Minne er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Minne verloor in twee sets van de Deense Clara Towson. Elise Mertens is nu nog onze enige landgenoot in de tweede ronde van de Grand Slam in Australië. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Er is 940 ton zout gestrooid op de snelwegen, gewestwegen en fietspaden in de provincie Antwerpen. Maar zoals daarnet al gehoord bij Schema, oppassen voor latte wegen vanochtend. En kersvers Europees kampioen, Kunstgaatse Luna Hendricks is weer thuis in Arendonk na haar gouden medaille op het EK in Litouwen. Ze werd er feestelijk ontvangen door haar familie. De dag begint bewolkt, maar snel brede opklaringen met zon en. 3 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, Hajo. Goedemorgen. De problemen op de gladde weg vanmorgen. Ja, wel, eerst werkzaamheden, want die zijn gestart bij Gent op het knooppunt Zwijnaarden. Het verkeer op de E40 vanuit Oostende kan niet meer naar de E17 richting Antwerpen. Dat is een situatie die ja, een paar maanden zal duren. Je kan via de afritten in sint westrem of Merelbeke wel naar de R4 omrijden, dus richting Destelbergen en daar kan je dan de E17 naar Antwerpen weer op. De files naar Antwerpen zien we op de E19 van Brecht tot Sint-Job en dan op de E34 en op de E313 toch al een, ja, een half uur hoor vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Ook flink druk op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten erbij vanaf Deurne al en richting Bever op de R2, een kwartier van de A12 tot Lillo. Naar Brussel, een beetje bumperen bij Ternat op de E40. Ook vanaf Peuty op de E19. En al een dikke 20 minuten op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. En ook op de E411 vanaf Overijzen. Het heeft te maken met een ongeveer op de buitering rond Brussel. 20 minuten al van Waterloo tot het Leonard Kruispunt aanschuiven daar. En op de binnenring tot slot sta je ook een kwartier in de file vanaf Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. Ja. De net een kwaaie Kim op Tom Konings, maar er is goed nieuws en slecht nieuws over de Limburgse vlaai. Het goede nieuws dat wil je horen. Het slechte nieuws ook dat. Dat moet. Goedemorgen. Goedemorgen morgen. Beter en Kim. Radio Z. Sap, zo is het allemaal begonnen zien. Wanna be Starting Something van Michael Jackson. 9 over 7. Hey, hey, hey. goedemorgen morgen. Je dinsdag begint. 16 januari vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het beter gaat met ons onderwijs, toch bij leerlingen van het zesde leerjaar. We gaan weer een beetje vooruit. Dat is goed, hè? Beetje courage. Zeker, ze doen het oh, ja. heel goed. Ja, wetenschappen, lezen, wiskunde, goeiemal Vandaag lekker veel zon en koud, maar vooral morgen dus de sneeuwbom. Ja, ja maar ja, iedereen is erover bezig. Hoe, hoe komt die sneeuwbom nu? Gaat het overal sneeuwen? Vooral jij bent daarover bezig. Ik denk oh. dat het niks wordt. Ik denk, als er niks komt, dat jij dan effectief een kanon gaat huren om dan te wow. Gewoon om je put te kunnen maken. Maar ja, moeten we nu thuis blijven eten inslaan? alleen dat soort dingen. Gelukkig hebben we onze wereld. Maar blief, altijd eten. Waablieft, waablieft. Shema, heb jij dat ook gehoord? Zei je net dat we morgen moesten thuisblijven? Ah, lekker uitslapen. Ja, maar ja, als je naar hier moet komen... Oh, ik ja. zie de flikken buiten trouwens. Ja, het is een lang verhaal. Uh, maar dus straks, Jacot, onze weervrouw, die legt het straks allemaal goed uit. Volgende week dinsdag trouwens ook de Nationale Goedemorgendag. Het gaat niet sneeuwen dan. Veel luisteraars die ons berichten sturen in de app. Ik hoor dat er grote goedemorgen banners zijn. Ja, maar nog handiger, er zijn ook affiches die je kan afprinten en ophangen. Ga daarvoor naar radio2.be en klik op die Nationale Goeiemorgendag. En misschien kun je volgende week dinsdag gewoon lekker langsgaan met... Fly, want er is goed nieuws voor de Limburgse vlaai. En voor Schema natuurlijk. Want Europa heeft de vlaai erkend als officieel streekproduct... Ja, vertel. Vanaf volgende maandag, 22 januari, is dat officieel het geval. De vlaai krijgt dan een BGA-label. Dat staat voor Beschermde Geografische Aanduiding. Ook de mattentaarten uit Gerardsbergen hebben dat gekregen. Het liersvlaaije ook, maar ook balsamico-azijn uit Modena bijvoorbeeld. Maar. Nu, om je vlaai een Limburgse vlaai te mogen noemen, zijn er toch wel een aantal voorwaarden waar die vlaai dan aan moet voldoen. Ja, want als je in west vlaanderen woont, dan denkt je van, ja, dat is gewoon een taart. Hoe zeg dat nooit in Limburg? Uh, we nemen je even mee naar Bakker. Peter Nulens uit Hasselt. Goedemorgen Peter. Goedemorgen vanuit Hasselt, maar ik ben de zoon van de bakker, maar ik er niet toe. <laughs> geen probleem, geen probleem zoon van de bakker. Heet ook Peter of niet? Ja, ik ben Peter, absoluut. Oh ja, ja. dat is goed hè. Maar op zoon maakt dat me niet uit. Hoe belangrijk is dat nu die erkenning Peter? Dat is heel belangrijk voor de beide Limburgen, dus uit België en Nederland. Dat uh, weerspiegelt onze trots. We zijn een razzepaard, de Limburgers. <laughs> en wat wij laten uitschijnen, dat maken wij ook. En dat is de Limburgse vlaai. Wat moet een Limburgse vlaaien nu echt hebben, Peter? Ja, wij hebben met de werkgroep waarbij de bakkers uit de beide landen de zetelde. samen met mensen van landbouw uit de beide landen hebben we eigenlijk niks nieuws geschreven. We hebben gewoon gekeken hoe wordt op dit moment de Limburgse vlaag gemaakt mm -hmm. en dan de hand is daar een lasteboek van gemaakt. Wat zijn kenmerken? Gegiste deeg, heel voornaam. De Limburgse vlaag die afgewerkt wordt door de ambachtelijke bakker. Gaat de oven in, mm. komt de oven uit mm. en er wordt geen nabewerking meer gegeven. Dus bijvoorbeeld heel eenvoudig, slagroom is uit een boze. Het oh. kan niet meer gebeuren. Uh, vroeger, ik heb het ook veel gedaan: de rand bepoederen met suiker, bloemsuiker. Dat is ook gedaan, tenzij, oh. het, vooraf tenzij het vooraf gebeurt. En uh, uiteindelijk moet, en dat is het voornaamste. De Limburgse vlaai moet op het grondgebied geproduceerd worden. Mag geëxporteerd worden, maar moet op het grondgebied Limburg gemaakt worden. Ja. Oh man, ja, dat klinkt allemaal heel streng. Wat ik me vooral afvraag, wat is de beste vulling voor een Limburgse vlaai, Peter? Die mag je zelf kiezen. We hebben uh, uiteraard een deel van de Limburgse fruitstreek. Al de fruitsoorten die daar zijn. Gelijk hmm. kersen, appelen abrikozen groeien daar niet, maar dat heeft een historische geschiedenis via Spanje en de morgen. Je kunt het al invullen, namelijk ook de rijst. Maar er zijn tal van variëteiten. We gaan zeker gemakkelijk een twintigtal kunnen opnoemen. Ja. Zalig. Ik voel me nu al helemaal hongerig geworden. Peter Nullesbakker, in Hasselt. Belangrijkste vraag, mag je een vlaai alleen opeten? Uh, dat deed ik vroeger geregeld. Maar, nu, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling De, de Limburgse vlaai dient Als gezelligheid Een uitnodiging naar uw gasten Een cadeau op verplaatsing En alleen is maar alleen hè. Er zijn nog heel veel mensen op deze wereld alleen Daarom is ook het Kleinste handvlaaije dus 10 centimeter. Het kan niet kleiner oh. omwille van... Ja, 10 centimeter. Dat, o, dat is, is niet mijn maat. Dat steek ik in mijn al is. Zand? Nee. <laughs> nee, nee. En dus eigenlijk... Het kon nog kleiner. Iets moeilijker voor te bakken. Maar de bedoeling is dat je met twee vis-à-vis -vis het opeet. Amai, bakker Peter Nulles uit Hasselt. En daarom houden wij zo van Limburg. Dankjewel voor de mooie uitleg Proficiat. Met het nieuwe streekproduct, de Limburgse vlaai. Fijne ochtend nog. Garde du nord en novembre les cheveux en pacaï, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fépris. Elle est grande pour moi Cette scène imposante Où tout devient fragile Et bam, et bam Dans la poitrine Maman, je l'ai fait pour ça Je veux pas, je veux pas la mairie. Je veux ce cœur qui bat Et bam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 vous glace mais c'est pour ça qu'on chante donnez-moi des choux et que vienne la pluie on ne montra jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux nouveau Bam. Daarnet zaten we nog in Limburg. Straks spelen we dus punt op punt op met iemand uit West-Vlaanderen. Meetkerken. Iedereen complete verbijstering. Want niemand wist wat het precies was. Ik heb daar geschiedenis. Je hoort het over drie minuten. Sunweb heeft nu de beste condities voor jouw last-minute skivakantie. Perfecte pistes en de mooiste deals Vanaf 229 euro per persoon. Inclusief skipas op sunweb.be Minder rijden en geld terugkrijgen? Bereken nu je prijs van de kilometerverzekering op belgiusdirect.be. Ook voor niet-Belgius klanten. Voor uitsluitingen en voorwaarden van de autoverzekering, raadpleeg de infofiche op belgiusdirect.be kilometerverzekering. Hallo, ik ben Stef en ik werk voor de winkel in Halle. We bevinden ons nu aan de slimme kassas. Dat is eigenlijk gewoon je productje onder de camera houden. Alles gaat veel sneller. We besparen kosten. De klant heeft hun boodschappen aan de laagste prijzen. En ze gaan sneller naar huis. De laagste prijzen, dat slim bespaart. Kolruid laagste prijzen. Dat is niet te geluven. Ja, waarde. Ongelooflijk. Maar alleen, ze, ze zijn er zeker zot. Iedereen is het roerend eens. De salonaanbiedingen van Citroën zijn... Ongelofelijk. Profiteer van de maffe salonaanbiedingen bij Citroën, zoals de C3 vanaf 10.990 euro. Serieus? Of de premie van 5.000 euro op alle elektrische auto's, cumuleerbaar met de Vlaamse premie. Citroën. Aanbiedingen onder voorwaarden, geldig bij Citroën tot eind januari. Meer info op citroen.be en op Vlaanderen.be Oh, Jacques. Als ik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 Sunlab. Telenet TV. Dat klinkt bij sommigen zo. I'm a comic -a. En bij anderen zo. If I had to, I'd pee on any one of you. Maar nooit zo. Uh, zal dat nog lang duren? Moet ik moet echt naar het toilet. Want met Telenet TV herbekijk je tot zeven dagen na je toiletpauze de populairste programma's. Telenet TV. Maak het jezelf makkelijk. Neem nu Telenet TV bij je internet en kijk zes maanden gratis. Voorwaarden op telenet.be of in je telenetwinkelpunt. Klaar voor het hoogtepunt van het jaar? Yeah. Voor spectaculaire saloncondities op het volledige Opel Gamma? Yeah. Bijvoorbeeld een nieuwe Corsa vanaf 169 euro per maand elektrisch of benzine? Kies je persoonlijke saloncondities bij je Opel Deze maand ook open op zondag. Maanprijs exclusief BTW in financiële renting. Punto punto Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, dag Asterbaard uit Meetkerken. Goedemorgen, allemaal. Hotelmanager in Brugge, maar vooral Meetkerken. Waar ligt Meetkerken? Meetkerk is een deelgemeente van Zuinkerken en ligt eigenlijk ja, aan de rand van Bruggen En eh wel, kijk, heb daar een geschiedenis Vertel Wij hebben daar ons trouwfeest gehouden in Meetkerken. Is het echt? Echt waar? In de Blauwe Poort, ken je de Blauwe Poort, Aster? Ja, Ja, ja, absoluut, amai, kijk Prachtige locatie oh, je... Ja, oké. Okay. Ja. Ik was niet uitgenodigd, daarom ken ik meetkerken ja, niet. Maar we kenden elkaar ook nog niet. Ja, ja. Klein wistje, duitje. Goed, we gaan spelen vooral Aster. Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord. Vul en bij drie juiste antwoorden. Weer die exclusieve ook. Speel snel en pas als je het niet weet. Veel succes, we beginnen met de W. Welke W zorgt ervoor dat je wegwaait? en is ook een ander woord voor een scheetje. Win. Welke X stopte als nieuwslezer op televisie en is nu de Radio 2-DJ van Win-Win? Xavier, taverna. Welke Y is een Amerikaanse drama-serie met Kevin Kastner over een ranch en een Indiana-reservaat? Oh. Welke Z is een Limburgse gemeente waar je een parcours kan doen op blote voeten? Limburgse Gelder. gemeente. We gaan even overlopen. De W, dat je wegwaait en ook een ander woord voor scheetje. Een wind en natuurlijk vanaf 9 uur is hij hier, Xavier, taverna. Ja, Yellowstone zochten we. Ja, dat is niet zo makkelijk, die drama-serie. Yellowstone. En de Limburgse gemeente, je zei Zolder, het was Zuttendaal. Ah, jammer. Maar kijk, meetkerken, mooie gemeente. En Aster, dank je wel om mee te spelen. Punto punto, punto punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Bon, hoe zit het nu met die sneeuwbom? Je hoort straks alles van Jacques. Hoe zit dat nu met die sneeuwbom? Subaru, safe, fun, tough. De weervrouw is al een beetje boos naar mij aan het kijken, maar geniet mee in de app van Radio 2 of live op VRT. En Jacquard Brokken, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Hoe zit het met die sneeuwbom voor morgen? Ja, maar je zit hier heel de hele tijd te zeggen: sneeuwbom, sneeuwbom, sneeuwbom. Uh, het, het valt allemaal nog wel mee hoor. We gaan nog niet spreken van een bom, want dan denken de mensen: oh nee, ik moet. Uh, toiletpapier gaan kopen of zo. Uh -huh. nee, dat is, dat is, nee, nee, nee. Uh, eerst moeten we vandaag nog door. Vandaag is een, een uh, zeer eenvoudige dag. Een beetje zon, uh, een beetje fris en geen neerslag. Dus dat is, dat is top. Temperaturen vandaag rond een 2 graden uh, in het centrum van het land. Dan vanavond komt die storing aan. Ja, Want er is wel degelijk sneeuw, maar een sneeuwbom is misschien wat... Straf uitgedrukt. Uh, dus die storing die komt aan in het zuiden van ons land. Dat zou van macht al kunnen gebeuren. Dus daar kunnen al de eerste sneeuwvlokjes vallen. Zie je? Um, dan trekt hij verder door richting het uh, noorden. Maar zoals het er nu uitziet, gaat hij eigenlijk een soort van bocht maken en West- en Oost-Vlaanderen en een stukje van Antwerpen helemaal missen. Okay. Dus daar kan een beetje sneeuw vallen. Het zou kunnen dat daar een klein sneeuwtapijtje komt, maar een beetje gelijkaardig met wat we de vorige dagen hebben gezien. Uh, maar het meeste van die storing gaat dus over het zuidoosten van ons land gaan, dus de provincie Limburg uh, en stukken van Wallonië waar er dus lokaal nog altijd veel sneeuw kan vallen, uh, bij temperaturen die onder het vriespunt liggen. Dus er kan uh, ja, sneeuw blijven liggen ook morgen. Uh, maar zoals al gezegd het blijft eigenlijk bij morgen alleen. Um, dus morgen kan er wel die sneeuw vallen, maar dan de volgende dagen blijft het droog. Fris ook wel, dus de sneeuw kan misschien nog een paar dagen blijven liggen. Um, maar dat frisse weer, dat komt ook op zijn einde deze week op zondag. Want dan gaan de temperaturen al een beetje gaan stijgen naar een 5 graden op zondag. En begin volgende week krijgen we zelfs 10 graden. Oh. Dus oh. dan gaan we plotsklaps weer naar uh, het weer met, uh, met kans op regen. Dat is spijtig, ja. Maar dus uh, de sneeuwbom, vooral in Limburg, onthoud ik toch wel. Maar geen bomen Bommetje, bommetje, bommetje. Sneeuw, ja. sneeuw. Bommetje. Sneeuw. bommetje. Sneeuw. bommetje. Nee? Mensen waarschuwen in Jacob. Ik ben ja. rijker dat ik ooit heb er gedroomd. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komen. Er is een banger hart dan dat van mij. Dan dat van mij. Ik ben niet eens een uit het geval.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 Morgen huizen werden vorig jaar 3% duurder en appartementen 3,3%. Dat is opvallend, want er waren wel veel minder verkopen door de rente die fel is gestegen. Maar het zijn blijkbaar vooral investeerders die vastgoed hebben gekocht om dan te verhuren. En voor het eerst in jaren stijgen de prestaties van leerlingen in het zesde leerjaar. Ze scoorden eind vorig schooljaar beter op wiskunde, Nederlandse wetenschappen... ...dan hun leeftijdsgenoten het schooljaar daarvoor. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Het parket van Antwerpen vindt het ontoelaatbaar... ...dat het VRT1-programma Fact Checkers USB-sticks... ...op openbare plaatsen achterliet in Antwerpen en in de rest van Vlaanderen. De makers wilden zo onderzoeken hoe makkelijk het is voor hackers... ...om schadelijke software te verspreiden. Het parket is ook nooit verwittigd... Door ...door de VRT. Christophe Aerts van het Antwerpse Parket. Er zijn op een bepaalde manier USB-sticks gedropt op openbare plaatsen. Maar dan gaat het wel over politiekantoren, ziekenhuizen, justitiegebouwen... Um, waarbij natuurlijk de nodige paniek is veroorzaakt. En volgens ons, en dat is onze mening, had dat perfect gekund om zo'n actie te voeren. Maar wel met toestemming van de beleidsniveaus. En waarbij afspraken zijn gemaakt, zodat die onnodige paniek die nu veroorzaakt is, ook niet nodig was. Afgelopen weekend waarschuwde het parket nog voor verdachte USB-sticks. Het kan glad zijn op de weg van morgen. Er is gestrooid, maar omdat de wegen er nat bij liggen, kan het zout niet overal zijn werk doen. Katrien Kiekens van Wegen en Verkeer. We zijn in Antwerpen uitgericht.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 En door de voorspelde sneeuw is het onzeker of voetbalclub Antwerp morgenavond de kwartfinale zal kunnen spelen in de beker van België. Antwerp speelt s'avonds normaal gezien op het veld van Oude Heverlee-Leuven, maar er wordt morgen wel wat sneeuw voorspeld. De Antwerpfans zullen pas morgenmiddag weten of ze op verplaatsing kunnen gaan daar in Leuven. Ze mogen hopen, want in het Leuvense voetbalstadion is er gelukkig wel veldverwarming. Nog meer voetbalnieuws. Eerste klasser Westerlo neemt afscheid van aanvoerder Lucas van Eno. De West-Vlaming trekt naar de tweede klasse bij het Limburgse Patro Eisden. Van Eno speelde bijna zes seizoenen voor Westerlo en was in de helft van zijn wedstrijden aanvoerder bij de Kemphane. Bij Patro Eisden tekent hij voor 2,5 seizoen. En kersvers Europees kampioen kunstschaatser Luna Hendricks is weer thuis in Arendonk. Luna pakte afgelopen weekend goud op het EK in Litouwen en daarmee is ze de eerste. De Belgische die daarin slaagt. Het weerzien met haar familie verliep bijzonder enthousiast. De collega's van RTV waren erbij, gisterenavond. Het begint zo stil aan wel wat door te dringen. Uh, mensen ja, noemen mij nu ook de Europees kampioen. En dat is gewoon... Ja, het brengt meteen een lach op mijn gezicht en het is een geweldig gevoel. Ik heb heel veel berichtjes gelezen, ik heb veel interviews moeten doen, maar ik heb natuurlijk ook ja, me een beetje losgelaten en uh, gaan feesten. En het doet dromen van Meer. Over twee maanden trekt Luna naar het wereldkampioenschap kunstschaatsen in Canada. We starten bewolkt, maar ook zon en wat opklaringen en maximaal rond 3 graden. En zoals Jacot al zei, morgen een beetje sneeuw. Meer nieuws in de app van 14 Nieuws. Ah, Dag Peter, De De weg, dus wel wat files. Ja, dus uh, zeker op lokale wegen goed opletten voor gladheid en ook zeker op fietspaden, want de Fietsersbond uh, meldt heel wat problemen uh, op verschillende straten in Brussel, Haaldurt, Heverlee krijgen we binnen Herentals en zelfs op fietsnelwegen, zoals de F14 in Kalmthout, daar uh, ligt bijna alles nog onder de sneeuw, dus uh, niet goed. Op een knoop in Zwijnaarden, bij Gent, uh, dan zitten we op de snelweg, daar zijn werken gestart sinds vanmorgen, het verkeer op de E40 vanuit Oostend, kan niet meer naar de E17 richting Antwerpen rijden. Uh, je kan omrijden bijvoorbeeld via de afrit in Merelbeke, zo naar de R4 en dan de E17 naar Antwerpen weer op. De files naar Antwerpen vooral drukte zie ik op de E34 en op de E313. Ruim een half uur ben je kwijt van Oelichem en vanaf Massenhoven. Andere files zijn beperkt tot een kwartier richting Antwerpen. De Antwerpse ring richting Gent dan. Daar verlies je 20 minuten van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Beveren ook een kleine 20 minuten van de A12 tot Lilo. En uh, ja, echt ook door de winterse omstandigheden moet je rekening houden met zeker een half uur vertraging met de auto op de N12 van Schilde tot Weinigem. Kijk ik even naar Brussel, dan is het vooral uh, veel drukte op de E411 met een half uur vertraging vanaf Overijse. Uh, ook een half uur van Beckenvoort tot Holsbeek op de E314. De andere files naar Brussel zijn beperkt tot een kwartier zonder incidenten. De binnenring rond Brussel, daar is het uh, 20 minuten de geduld oefenen tussen grote bijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring is dat zelfs een half uur, van waterloop tot tervuren. Dus morgen, die grote sneeuwbom zal er misschien niet helemaal komen, toch niet in heel het land. Nu, daarnet hadden we een telefoontje met een strooier, Chris, en die vertelde een verhaal, dat was er even niet goed van, van een collega, die gewoon los in de gracht stak, omdat iemand hem bijna had aangereden. Luister nog even mee, want Chris was er echt niet goed van. Aangezien iedereen het gemakkelijker vindt om je te spuwen op sociale media en ons de pas af te snijden. Vinden ze het blijkbaar ook nodig om onoplettend op een collega van ons gewoon frontaal op af te rijden, mijn collega's moeten uitwijken. En die ligt momenteel in de gracht. Maar jongens, toch, dat geloof je toch niet, zo'n dingen? Dus heb een beetje respect, lieve mensen. Pannen met je auto of fiets? De Touring wegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24 weekend in Kortrijk Expo. Velofolies, de beurs voor elke fietsliefhebber. Al en Daan gaan nu al op verkenning. Ze geven een hele week tips en tricks voor een goed onderhoud, de juiste voeding, kledij, uitstapjes en ze praten met Vlaamse wieler over hun liefde voor de fiets. Bekijk de filmpjes op VRT Max. Ook gebeten door de fietsmicroben? Kom dan zeker naar Velofolies. Wij zijn er zaterdag namiddag ook met een live uitzending van Radio 2 Weekend. Velofolies, 19 tot 21 januari. Kortrijk Expo Velofolies.be Bestemming De beste saloncondities Vertrek nu Sla linksaf Bestemming Oh, nu al bereikt? De Peugeot saloncondities bevinden zich aan uw rechterkant. Peugeot, dat is de kortste weg naar de beste saloncondities. Ontdek de Peugeot saloncondities in januari bij je verkooppunt. Zoals de nieuwe Peugeot 208 vanaf 159 euro per maand in financiële renting. Ook open op zondag. Peugeot. Aanbod voorbehouden voor professionals. Dit is geen vliegtuig dat gaat vertrekken. Dat is het geluid van vakantie. Geniet nu van de slimste vakantiedeals bij Nekkerman. Vakantieplan? Ga naar Nekkerman. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 600 gram verse Belgische kippenbokreepjes voor de knaldiprijs van maar 6 euro. Aldi, altijd slim. Amai, 5000 euro premie op elektrische wagens. Ik stap over. Eens kijken, de MG5, een elektrische stationwagen. Perfect voor Maurice. Oh, de MGZS. Of hier, de MG4. Dat is echt iets voor mij. It's a match. Stap dit jaar over op elektrisch op mg.be. Radio 2 Goeiemorgenmorgen Peter en Kim Elke dag telt voor twee Het is 18 voor 8. Goedemorgen. Boom. Drijf toch even die uh, strooier, Chris Konings uit Mazeik. Die zei: van ja, mijn collega's in de gracht. Omdat er een zot gewoon recht op hem af is gereden. Chris, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hoe is het intussen met de collega? Um, nog geen vooruitgang. Die zit nog steeds vast. Oké, okay, maar heeft hij zelf iets? Uh, nee, nee, Nee, totaal niet. En mij heeft juist iemand opgeroepen uit de buurt. die met zwaar materieel gaat komen. om hem proberen eruit te halen. Oh, maar jongens Hallo. Kijk, ja, goede moed. Nog eens een warme oproep. Heb een beetje respect voor elkaar. Chris. Ja, dankjewel. Goede moed, hij vandaag. Fijne ochtend, man. Goeie dag. Vandaag. Ja, die Margot van de Regio. deed voorlopig gewoon uh, niet in de gracht. Hou hem zo. En je hoort en ziet dat nu in de app van Radio 2. een live op VRT1. Want ja, zit in Haken Dover. Dat is tienen in de buurt van... Dat is in Vlaamse-Brabant, zeg maar. doen dus ze een betevaart vandaag van 42 kilometer bijna. Margot van de regio, het is, het is een heel bijzonder iets bij min twee. Ja. Wat gebeurt er exact daar? Wel, heel veel mensen die ik hier al heb gezien, die zowel wandelen als stappen tussen de kerk van Hakendover en de kapel hier in Grimde, waar ik nu voor sta. En ze doen dat 13 keer. In totaal dus een goede 42 kilometer. Een marathon, uh, zoals we dat dan zeggen. En Luc, ik heb u gevonden. Je bent al sinds twee uur vannacht bezig. Hoeveel rondjes heb je al gedaan? Ik ben nu met de achtste ronde bezig. Okay, ja. En is het niet te koud? Uh, nee, het gaat. Het is warm. Hè. Vannacht was het warmer als nu. Nu, met bedoel, komende van de dag misschien... Ja. Maar het gaat, hoor. Maar je blijft in beweging, dus heb je warm. Hè. Dus, ja, ja. Dat is en je hebt ook zo'n grote uh, pilamp op je hoofd ja, staan. Om over de ring te gaan. Hè. Ja, ja, ja dat, is, dat is een gevaarlijk punt daar. Hè. Ja. Zeg, en waarom doen jullie dat? Zo dertien keer van, van de kerk naar de kapel stappen? Ja. Wat is het verhaal daarachter in Hakendover? Dus dat heeft te maken met de legende van de kerk in Hakendover. Hè. Dus dertien uh, mensen maakten de, bouwden de kerk van Hakendover. En dan kan het er maar twaalf hun loon afhalen hier in Grimde. Dus, een dertiende heeft nooit zijn loon komen halen. En een dertiende is God geweest. Oké, okay, dus het is, het is, dat is het verhaal erachter. Agadover ja, okay. ja, en dertien hangt allemaal samen. Oké, okay, dus ja. het is voor jullie totaal geen ongeluksgetal? Nee, nee, nee absoluut niet. Nee. In Agadover is dat een geluksgetal. Oké, okay, dat mag ook. Dat mag ook. Zeg, en er zijn heel veel mensen die dat ja. doen. Hè, lopen, stappen, elk met hun eigen motivatie. Waarom, ja. waarom doe jij mee met de wedevaart? En wel over een jaar is mijn dochter bijna overreden hier op de Ring in Tienen. Dat is allemaal goed gekomen natuurlijk. En vandaar, vandaar heb ik gezegd, vanaf nu doe ik telkens dertien uh, maal. Als een soort als bijgeloven. van bijgelopen. Ja, ja, ja. Het is ook al de achtste keer dat je het doet. De 8 keer dat ik het doe. Ja, ja. En tot hoeveel ga je door? Tot 13. Ik kan voor een medaille met pas Ach, Dan krijg je medaille. Als je dertien keer de dert 13 keer 13 doet krijg je bij Paasmaandag maandag een medaille. Okay, zalig zeg. Ja. En dus je hebt al een acht rondjes gedaan? Ach, ja, dat is mijn achtste bezig. Oké, okay, ja, ja, dus ja. Het, het zit er bijna op. We zitten in de helft ja. ongeveer. Ik heb iets mee voor u, een peperkoek. Ah, leuk. Dat is voor een beetje Dank opkracht. Ja, dankjewel. En ik heb hier net horen zeggen dat om negen uur er ook chocomelk wordt uitgedeeld. Warme chocomelk. Warme chocomelk. Hier in het kapelke. Ik denk dat dat heel veel deugd ja, gaat doen. Ja, ja, ja, Dan komen we terug binnen. Hè. Ja, maar... ja, ja. Daar doen we het voor. Alleen Luc. Veel ja. plezier. Ik ga u verder laten Goed. stappen, dat we ja. niet aan de grond vriezen. Naar Haken -Dover. Heel veel succes ja, nog. En zo zie je, maar ze gaat dat hier hele dag door in Haken Dover. Dus als je daar mensen over en weer ziet lopen, 13 keer, je weet waarom. Dank je wel. 13 keer, hè? 42 kilometer. Wow. Het zijn beesten daar in Vlaams-Brabant. Goedemorgen. Ik ben je Missed, missed, missed big boy pulling up in your big toy. Saying all that blah blah blah, making all that big noise 'cause you're so frustrated, emasculated. 'Cause you got your shit called out by this little lady. Yeah. Y'all uh, hey. need a masterclass from my man Learn how to satisfy like he can I Ain't tryna control me and own me Like an old man I C-SPAN Bet you wish you could wife this Stay mad, that's priceless You with your God complex But you can't even make life fish Yet your opinion. To me. Listen to me, stop all that mansplaining, hey. no one's listening, tell me who gave you the permission to speak, I am your mother, I am your mother. you listen to me, you just Dit is Megan Trainer. Mother, het is 12 voor 8. Goedemorgen. Nog exact één week en dan is er die belangrijke dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. De Nationale Goedemorgendag. Meteen 23 januari een topidee van luisteraar Raf uit Zwijnaarden bij Gent. Die zei, oh, als we nu allemaal wat meer en gemeender goedemorgen zeggen tegen elkaar, voor een nog vrolijkere Vlaanderen, maar is dat nu wel zo belangrijk om elkaars morgens en overdag te groeten? Wel, er zijn slimme mensen die dat weten. Luister, want je leert weer iets bij hier in Goeiemorgen Morgen. Ik neem je mee naar Charlotte Bakker van de Universiteit van Antwerpen. Charlotte, goedemorgen. Goeiemorgen en goeiemorgen iedereen. Hoogleraar, communicatiewetenschappen. Ja, ja. Wat doet dat nu met ons zo? Goeiemorgen zeggen, Charlotte. Ja, het is een, een vorm. Het, is een, het communiceert verbinding. En je zoekt contact met anderen en wat je doet. Door 'goedemorgen' te zeggen, is zeggen van ja, jij hoort tot mijn groep en ik wil met jou verbinding zoeken en dat schept ook vertrouwen. En verbinding en vertrouwen, daar worden we alleen maar gelukkig van. Amai, maar ik heb, zo had ik het nog niet bekeken, maar dat betekent wel dat je wel plots heel hoge verwachtingen schept als je tegen iemand Goeiemorgen zegt. Ja, um, maar ja, en ik moet daar ook wel bij nuanceren. Het werkt alleen als het inderdaad van beide kanten komt. Hè, want als het van, van maar één kant komt, ja, dan ga je niet naar verbinding gaan. Maar dan gaat het eerder een signaal zijn van oh, ik wil verbinding met jou en ik krijg geen reactie terug. Dus het is wel, het is een ja het is een krachtige vorm van, van communicatie. Maar anderzijds, het is zo afhankelijk van context, zo afhankelijk van, van de culturele context, maar ook van de, specie, van de specifieke situatie waarin je je bevindt. Ja, want en, stel nu, je hebt helemaal geen goeiemorgen, je hebt een vreselijke morgen, je ja. voelt je niet lekker, je zit in een, in een vreselijke privé-situatie. Mensen zeggen, ah, goeiemorgen, wat doet dat dan met de mens? Gaat dat dan je ook opkikkeren? Of denk je, goedemorgen oh, goeiemorgen zal wel zijn... Uh, ja, dat, dat, dat kan allebei. Maar het kan inderdaad zijn van goeiemorgen, het zal wel zijn. Omdat je, ja, we zijn, goh, in de me, meeste van onze tijd zijn wij op zoek naar verbinding. Maar er zijn altijd momenten in je leven dat, dat het gewoon allemaal te veel is. En uh -huh. op dat moment kan inderdaad een goeiemorgen aankomen van, ja, laat mij liever gerust. Dus ja, je mag het niet ja, opleggen of dwingen aan anderen. Ik vind de actie van volgende week erin. Dat is wat we eigenlijk maar... volgende week gaan doen, ja Ja, ik weet dat niet, Maar Nee, want je zei erbij, ja. en ik vond dat wel een heel belangrijke, een oprechte goede morgen. Mm -hmm. Dus hè, als, je, als je ruimte hebt voor verbinding met anderen, dan... En de, in de meeste van onze tijd is dat zo. Het zijn de mensen die... Ja, die in, en ongelukkige tijden zijn die geen verbinding kunnen maken met anderen. En zelfs dan, want ik vind eigenlijk, vaak is verbinding ook de pleister voor de wonden. Mm -hmm. hè? En is het ook zo dat als het echt allemaal zo slecht gaat met jou, en het kan zijn dat iemand een heel eenzame dag heeft, of. Ruzie heeft het in om zich heen. En dan net die ene goede dag die van een vreemde komt, een signaal is van, ik ben toch niet alleen. Ook al oh. heb ik momenteel ruzie met, ja. met zoveel anderen, ja, ik ben toch niet alleen. Ik iemand, voel het, ja, mij daarom ja. doe je dat, die eenzaamheid in onze maatschappij. Gruwelijk. Zeg maar, ja. Ja, bij ons hoogleraar communicatiewetenschappen van de Unie van Antwerpen, Charlotte Bagger, zegt hoe lang kan je goeiemorgen zeggen? Half twaalf, kan dat nog? Is nog goeiemorgen ja, dan? Ja, wel. Ik moest lachen, want ik had gisteren net een situatie met een student. Ik was examens aan het afnemen. Het was half twaalf en ze kwam binnen. Oei, goedemorgen, goedemiddag. Ik weet het zelf niet. We hebben dan het compromis, goeiemiddag. Omdat... Oh, een goede voormiddag. Een goede voormiddag. Ja, klinkt goed. We gaan het meenemen. Ja, Helemaal goed. Maar ik denk dat 12 uur en een goede dag kan je altijd zeggen. Ja, het is dat. dat is altijd Behalve s'nacht is dat niet zo raar. Goeiedag om twee uur morgens. Ja, het is moeilijk. Ja. Dankjewel, Charlotte Bakker. Geniet daar aan de universiteit. En zeg veel goeiemorgen, ja. ook vandaag. Ja, ik zal dat zeker doen. Oké. Okay. En volgende week, dinsdag dan gebeurt, de 23 januari, de Nationale Ja, Mensen die graag een, een banner zouden willen ophangen, we hebben leuke affiches op radio2.be. Kan je die afprinten en ophangen. Ga naar onze site, klik er op de neus van de Nationale Dag en ja, verspreid het Goeiemorgen-virus het mag. Goedemorgen! Waar en wanneer laat je jouw goedemorgen horen en zien. Vier mee met de Nationale Dag. Goed. Ik, vroeger, als ik met de, de fiets reed en ik had nog geen bel op een fiets, zo met de, ja, de wielerfietsen. Oh, ik voel het al aankomen. Cool. Ja, dus in plaats van... Ik moest iets roepen van hallo, ik kom eraan. Zo. Dan zei ik altijd van uh, joehoe. <laughs> Mensen schrokken zich kapot. Ja, en, en dan... dan... dan ook, <laughs> ook goedemorgen zeggen. Uh. Echt waar, zo irritant dat er dan En denk ik altijd. Ah ja, wat? Ik vind dat wat een beetje agressief, zelfs. Goedemorgen, dag. Arno Puik, vriend van de show uit Everbergen, maar ook uit Nederland. Dag, Arno. Morgen, morgen, Peter. Morgen. morgen. Oh, wacht, wacht. Dag, Daar goed. zeggen ze gewoon morgen. Mag ook, hè Arno. Ja, is zo makkelijk, hè? Schellig, hè? Tot Wie morgen. Mag. Vroeger als er van werktoer als jij morgen. Morgen, ja, okay. Ik vind het helemaal goed, jongen. Geniet van de dag, ja. Arno. Fijne ochtend. Bedankt, hè. Houdoe, hè. Doeg. doeg. doeg. Houd. VRT en Proximus presenteren Mias 2023. De grootste muziek-awardshow van het land. Met Bazaar, Pommelin Thijs en Gustave. En ook Meteor, Koelie en Bart Peters. MIA's 2023. Woensdag 24 januari in het Sportpaleis. Tickets en info via MIA's.be. Een initiatief van VRT en Vibe. Samen met Saban for Culture, Playwright Plus, Simim en BRMA. De BMW i5. 100% elektrisch. Opgeladen voor de MIA's. Bij Eliza Wessier kiezen we voor het Spanje Weg van de Massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca. Boek jouw vakantie op ElizaWestheer.be Ook zondag bij X2O Badkamers straffe soldeacties Met tot 70% voordeel ten opzichte van de adviesprijs. Amai amai, de mens zou voor minder enthousiast in zijn bad springen. X2O, ga voor meer badkamer. Din een auto, dat is van mij. Ja, van mij. Dat is zo Dat is van mij. Al je spaargeld in een nieuwe auto steken gewoon om te kunnen zeggen, best van mij. Dat is zo passé. Met private lease van VDFIN geniet je van alle voordelen van een eigen wagen aan een vaste maandprijs zonder zorgen. Zo heb je nu al een Seat Ibiza vanaf 269 euro per maand. Info en voorwaarden op vdfin.be. Aanbod berekend met een voorafbetaling van 3840 euro. Dit is vakantie in Griekenland, volgens Eliza was hier. Heerlijk verloren rijden op de kronkelwegen van Samos en uitkomen op de mooiste de, zonsondergang. de vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawasheer.be. Bij Kia combineren we deze maand het nuttige met het aangename. Een bedrijfswagen of een plezierwagen? Het kan allebei. Een speciale serie of saloncondities? Het kan allebei. En saloncondities op een speciale serie van een plezierige bedrijfswagen? Kan dat? Zeker. Kom alle speciale series, onze saloncondities en mogelijke combinaties ontdekken bij je Kia-dealer. Kia. Movement that inspires. Ontdek zeker ook onze saloncondities op de speciale serie Kia Sportage Style. Het is tijd voor koffie. Eén kopje. En als je die in de buurt hebt, we gaan een belangrijk experiment doen. Maar echt waar, dus zodat je koffie hebt ergens in de buurt. Elke dag, telk voor twee. Deze Nieuws krijgt je vanmorgen van Shema Sai Sai. Een heel goedemorgen. Er zijn vorig jaar veel minder huizen verkocht, maar de prijzen zijn wel blijven stijgen. En voor het eerst in jaren stijgen de prestaties van leerlingen in het zesde leerjaar. De huizenprijzen zijn vorig jaar opnieuw gestegen, terwijl er wel bijna 17% minder verkopen waren. Huizen werden 3% duurder, appartementen 3,3%. Dat komt omdat vooral veel investeerders woningen hebben gekocht om die dan te verhuren. Er zijn minder jonge kopers, zegt Bart van Opstal van de notarissen. Daar waar je vroeger 1 op 3 kopers had gemiddeld genomen die jonger was dan 30, zie je dat dat nu lichtjes is afgenomen. Om twee redenen. In de eerste plaats zie je dat de rente de Rentevoeten natuurlijk duurder geworden zijn, wat het zeker ook voor jonge mensen moeilijker maakt om een eigendom te kopen. Aan de andere kant is het wellicht ook zo geweest dat in de tijd van de erg lage rentevoeten, dat heel wat jongeren eigenlijk hun plannen vervroegd hebben. In Vlaanderen kostte een huis vorig jaar gemiddeld bijna 359.000 euro, een appartement meer dan 276.000 euro. In Vlaams-Brabant betaalde je het meest voor een huis, in West-Vlaanderen vond je de duurste appartementen. Het Antwerpse parquet is verontwaardigd over een actie van het VRT-programma Fact Checkers. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De makers hadden in verschillende instellingen en bedrijven USB-sticks achtergelaten. Daarmee wilden ze waarschuwen dat je niet zomaar onbekende USB-sticks in je computer mag steken, omdat die onveilig zouden kunnen zijn. Het parquet begrijpt niet dat de politie of het parquet niet vooraf zijn ingelicht over de actie, zegt Christophe Aert. Er zijn op een bepaalde manier USB-sticks gedropt op openbare plaatsen, maar dat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 Voor het eerst dalen de leerprestaties van leerlingen in het zesde leerjaar niet meer. Ze scoorden eind vorig schooljaar beter op wiskunde, Nederlands en wetenschappen dan hun leeftijdsgenoten het schooljaar daarvoor. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven voor katholiek onderwijs Vlaanderen. Ook de sterkste leerlingen doen het opnieuw beter nadat ze ervoor minder goed scoorden. Topman van het katholiek onderwijs Lieve Boeven is opgelucht en vindt de resultaten ook positief voor de leerkrachten. Deze cijfers tonen aan dat je met volgehouden inzet als lerarenteam team. Degelijk het verschil kunt maken. We zijn er uiteraard nog niet, dit is een eerste stap, maar laat ons op die ingeslagen weg verder gaan om die, ja, die hoge verwachtingen aan leerlingen te blijven stellen en in de toekomst ja, die zeer goede resultaten van vroeger opnieuw na te streven. In Los Angeles zijn afgelopen nacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de Amerikaanse televisieprijzen. Succession is de grote winnaar en wint onder meer de prijs voor beste dramaserie. De reeks gaat over een rijke familie die eigenaar is van een groot mediabedrijf. Kieran Kulken en Sarah Snook uit Succession kregen de prijs voor beste acteur en beste actrice. Andere grote winnaars zijn The Bear en Beef. Normaal zouden de Emmys vier maanden geleden al uitgereikt worden, maar door de staking in Hollywood werd de uitreiking uitgesteld. Op het tennis-toernooi Australian Open is Greet Minne er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Elise Mertens is nu nog onze enige landgenoot die naar de tweede ronde gaat van de Grand Slam in Australië. En voetballer Lionel Messi heeft op de FIFA award de trofee gekregen voor beste speler van het jaar 2023. De Noor Erling Haaland was tweede en de Fransman Kylian Mbappé derde. Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne kregen een plaats in het beste elftal van het jaar. Courtois greep net naast de prijs voor doelman van het jaar, die ging naar de Braziliaan Ederson van Manchester City. Speelster van het jaar was de Spaanse Aitana Bonmati van Barcelona, die wereldkampioen werd met Spanje, en ook de landstitel en de Champions League won met Barcelona. Maar vooral die succession, absolute aanrader. Ja. Dan zie je een familie, dan maken ze elkaar kapot voor macht en geld. Oh, die Ik heb ervan genoten. Ja. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Warenhuisketen. Huisketen, heeft voor veel vestigingen in de provincie Antwerpen een overnemer gevonden. Onder andere in Mechelen, Merksem, Hoboken en Delijze, Fruithof in Antwerpen. De shift naar zelfstandige winkels zorgde al voor fel protest bij de vakbonden. En door de voorspelde sneeuw is het onzeker of voetbalclub Antwerpen morgenavond zijn kwartfinale zal kunnen spelen in de beker van België. We beginnen bewolkt, maar snel opklaringen en een beetje zon tot drie graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een half uurtje.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 Ja, dat is niet goed. Hè. We hebben dan nogal lang geen sneeuwbom. Vertel eens, Hajo. Ja, het is uh, wel al opletten voor gladde, kleinere wegen vanmorgen. En fietspaden, want we krijgen heel wat meldingen binnen via de app van de Fietsersbond. Met uh, gladheid, uh, onder meer in Brussel, in Haaltert, in Herentals. En zelfs op sommige fietssnelwegen. Onder meer de fietssnelweg F14 in Kalmthout. Dus goed opletten als je met de fiets onderweg gaat vanmorgen. Verder is het uh, ook bij Gent opletten voor werken die gestart zijn. Op de knooppunt Zwijnaarden bij Gent, het verkeer op de E40. Vanuit Oostende kan niet meer naar de E17 richting Antwerpen rijden. Dan is het opletten ook voor een ongeval op de E17 van Kortrijk naar Gent. 20 minuten aanschuiven van Deinze tot de Pinte. Naar Antwerpen vooral heel veel drukte vanuit de Kempen met de vertragingen tot drie kwartier vanaf Zoersel en vanaf Massenhoven. En dat heeft te maken met een, ook met een ongeval op de Antwerpse Ring richting Gent. Daar verlies je ook drie kwartier van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Daar is de rechterreis ook gesloten. De andere files naar Antwerpen zijn ietsje minder lang gelukkig. Hou wel rekening ook alweer net zoals gisteren morgen met heel wat extra vertragingen op de kleinere wegen ten noorden van Antwerpen door, ja, wat gladheid natuurlijk. Hè. Verder op de E313 naar Hasselt. Tien minuten aanschuiven zie ik ook van Massenhoven tot Herentals West. Ook daar is een ongeval gebeurd. En dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we toch vertragingen van een half uur op de E19 vanaf Mechelen-Zuid en ook op de E314 van Bekkenvoort tot Herend. De andere files naar uh, Brussel zijn beperkt tot ongeveer 20 minuten. Ik heb geen incidenten te melden, gelukkig. De binnenring rond Brussel is wel heel druk, hoor. Met 20 minuten vertraging van Iteren tot Beersel en dan nog eens een kleine drie kwartier van Grote bijgaarde tot Vilvoorde komt ook door een aanrijding op de uitvoegstrook in Grimbergen. En tot slot, op de buitenring ben je ook een half uur langer onderweg van Waterloo tot Tervuren. Oh, jongens. Ja. Gelukkig, gelukkig is dit de meest positieve ochtendshow van de wereld. Bus, cruise of vliegvakantie. Reizen, lauwers. En koffie, dat hebben we nodig. Maar echt ja, hou er eentje bij. Straks. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Doen we een belangrijk experiment. Langs alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker. Het buren Dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in een kop En ik leef weer op. En de markt wordt stabieler. De grote winkels werken. of <laughs> ...met je kopje koffie als je ermee rondwandelt in huis. Dankzij onze weervrouw Jacotte is iets over half negen... ...echt een goed, goed experiment. Het heeft zelfs te maken met raketten. Hallo, raketten. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. 16 januari. De dag, de dag dat je hoort op Radio 2 dat de prijzen van de huizen stijgen... ...en toch meer mensen gewoon aan het kopen slaan. Heel vreemd allemaal. Als je naar buiten kijkt, de zon komt er een beetje door. Koud. Maar vooral morgen, ja, die, die sneeuwbom die dan in Limburg vooral zou vallen... Om ja, te opletten wat we zeggen. Je, het vandaag. sneeuwbommetje. Je hebt ja. het van Jacquot gehoord... Zo erg gaat het niet zijn. Hou goedemorgen Morgen in de gaten. Dat heerlijke programma, de dag van vandaag op uh, VRT1, scoort ontzettend goed. Heeft alles te maken met de presentator. Dus komt hij morgenochtend gezellig ontbijten. Bart Kanhaertsen op bezoek morgen. En positiever wordt het niet meer. Welkom bij de ochtendshow waar je echt courage van krijgt. Goedemorgen, Nele Amelood. Goedemorgen. Nou, iedereen had die appen naar VRT1. Wie is Nele Amelood? Nele die maakt voor Radio 2 onder andere podcast. Werkt ook voor Radio 2. Je hebt onder andere Project Baby gemaakt. Ja. Over die lange weg van IVF. Ja. Dat heb je gemaakt. Is nog altijd te beluisteren. Ja, op VRT Max. Hè. Dat moet je doen. Zeker. Maar jij ja, wou vanmorgen een belangrijk gedag delen met de luisteraar. Ja. Hou je klaar, ja. lieve mensen? Mijn we hebben het net al over te zien. Mijn gedacht. Jongens. Je ja, hebt vanmorgen een belangrijke dag, Telenelen. Vertel eens. Ja, jullie hadden het daarnet al over de knip bij mannen. Ik blijf mm -hmm. een beetje in het thema, maar dan bij het andere geslacht. Bevallen is een heroïsche daad. <lacht> het, zal het, het zal het zijn. <lacht> en nu zijn er misschien mensen die denken, ja, dat is toch logisch. Is er iemand die dat niet vindt? Ja. Maar... Als ik nu zeg, ik heb een paar maanden terug een babytje gekregen, dan zeggen jullie, oh, proficiat, goed zo. Mm -hmm. Maar als ik zeg, ik heb de Mont, de Mont Blanc beklommen, of ik heb oh, een marathon my. gelopen, oh, of ik ben uit een vliegtuig gesprongen met een parachute, dat is pas spectaculair. Terwijl, ja, is het dan, omdat misschien zoveel vrouwen het al gedaan hebben... Maar maakt dat het dan minder heroïs? Ja, ja, dus ja, ja. Het is sowieso... Ik denk dat compensatie is... Wij kunnen het niet. Wij kunnen niet bevallen. Dus ja. moeten we ons bewijzen op andere vlakken. Waarschijnlijk is dat de reden. Maar het was wel mijn vriend die langs zei... Hij oh, kwam daarop terug en hij zei van... Dat is toch ongelooflijk wat je daar hebt gedaan? En toen besefte ik ook van... Ja, dat is eigenlijk waar. Wij, wij babbelen daar niet meer over, daar wordt niet meer over gepraat. Dat is van zoveel maanden terug, de baby is er. Wij staan daar niet meer bij stil. Soms tijdens babybezoek zijn er wel eens mensen die vragen van... En hoe was de bevalling? Heeft dat lang geduurd? Hoe meer dagen ja. Om te kunnen meten of ze wat kunnen inschatten van... Hoe zwaar was het dan eigenlijk? Maar ik vind... Eigenlijk doet het er niet toe. Of dat dan nu een snelle bevalling was, of een, uh, een lange bevalling, of heel pijnlijk, of minder pijnlijk... Of misschien een keizersnede. Ik vind het sowieso een heroïsche daad. Bevallen is een heroïsche daad. Ja, ja dat is ook wel een heroïsche... Ik kan er, niet... Ja, nee. kan er ik... niet tegen zijn. Maar ik zou er nog iets willen... Ik zou aan niet linken. durven met drie vrouwen hier. Ja, nee. ja die is al een Eenderheid, denk ik, gedaan. Hebben. Klopt. Uh, maar ik zou er nog iets willen aan linken. Um, ik vind het zou heel mooi zijn als we allemaal op onze verjaardag onze mama een dikke knuffel geven of een bloemetje. Mijn vriend die doet dat. Die doet dat al jaren. Dat is ja. bij hem het normaalste. Op zijn verjaardag dan zegt hij aan zijn mama van hé hey, Dikke merci dat ik er ben, dat je dat gedaan hebt. Die is lief op dat vlak. Ik heb dat nu zelf nog nooit gedaan. Nee. Maar ik ik... Ben het afgelopen jaar ben ik dat ben ik, ja, gaan realiseren. Ben ik dat beter gaan beseffen van... Zou dat nu niet mooi zijn als we ik het allemaal bel zouden... Ik altijd naar mijn moeder om te zeggen van... Proficiat. Ja, ja, ja ik natuurlijk, ook. Ja, ja, Dat doe ik ook. Wel zonder bloemetjes. Maar ja, nee, die bloemen, dat, ik, die dat is zo. moederdag. Ja, maar kijk. Duur jaar. Fantastisch. Dan zijn jullie ja. ook mede de er. Pas op. Ik ben mijn mama ook zeer dankbaar. Maar ik heb daar nog nooit op mijn verjaardag zo specifiek dat ik echt tegen haar gezegd heb van hé, hey, dank u wel. Okay. En nu, 18 februari. Dank je wel ver. dat je mij eruit geperst hebt. We gaan zeggen van dank u wel voor de heroïsche daad. Komt, daar komt een mens uit en zo. Ja, zie die beelden ook voor mij. Ik vind dat indrukwekkend. Dus jouw gedachte van morgen, Nele Ameloot, is... Bevallen is een heroïsche daad. Oké, okay, brand maar los als er iemand... Het is misschien mensen die zeggen van... Ja, zo so wat, ik heb dat gedaan. Dat is veel heroïser. Deel het gerust Kom in de app van Radio Kom 2. Maar op. Kom maar op. <laughs> Ze zijn me veel, dames en heren. En alles daartussen.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 Een WNN, eigen van Meteor. 18 over 8 reacties op het gedacht van Radio 2 medewerker uh, Nele Ameloot. Bevallen is een heroïsche daad. Mensen gaan akkoord. Uh, ja, de meeste wel. Chris Valentijn zegt, ja, de enige momenten in mijn leven dat ik echt een oerkracht voelde, uh, was toen ik mijn, mijn kinderen kreeg. Uh, ja, ook wel wat mopjes. Han, Hans Grijskens <totstuken> <totstuken> zegt, ja klopt, bevallen is een heroïsche daad. Maar als man de vrouw bevruchten is ook heroïs. Ook een inspanning. Ja, sorry, ik lees hier ook maar voor. Ja, maar de natuur heeft er inderdaad nooit bij stilgestaan om mannen ook eierstokken te geven, bijvoorbeeld. Bij, bij dierenrijk is dat, zit dat soms nog anders. Ja, In dat ja, daar ja. Zeepaartjes of zo. Zeepaartjes, ja, ja. Dat is heel vreemd allemaal. En het spijt me wat ik nu ga zeggen. Jij gaat dat niet leuk vinden, maar ik heb toch artikels gelezen. Ik weet niet of het waar is dat ze zeggen, ja, dat is ook biologisch zo bedoeld, omdat de vrouw echt een sterker geslacht is, dat die meer, dat die een pijngrens gewoon... Ik vind het prima. Sorry, ik vind alles Ik, vind ik alles heb prima. het ook maar ergens gelezen, hè. Prima, daarmee. Uh, nog iemand, Chris van Singel, overdrijven jullie niet een beetje, wordt dat niet overgeromantiseerd? Dit is het in stand houden van de soort, het menselijk ras. Mm -hmm. Ja, we zijn trouwens ja, overtallig op mens. deze planeet. Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind het wow, een heroïsche daad. Ja, het moet wel gebeuren. Het is niet dat je zegt, ja, ik ga het toch niet doen, hè, nee, nee, want, ja, nee, nee ja, voilà. je moet erdoor. Maar wat ik eigenlijk een groter wonder vond, was soms dat ik besefte van, hoe gek is dat nu dat ik hier eigenlijk gewoon een volledig nieuwe mens kan maken. Mm. Dat vond mm. ik gekker en eigenlijk ook wel dankbaar want een man kan dat niet ervaren dus je bent nee, toch ook nee, wel zeker. dankbaar dat je dat wonder mag meemaken absoluut, zeker waar absoluut. en je mama bedanken of uh, ja, je ja. ouders bedanken op jouw verjaren goed plan, Joske beweert dat dat in Nederland dat dat standaard is ja. deel gerust even wat jij dan doet op je verjarig, of je dat doet of niet en of dat met bloemen is of met iets anders deel gerust in onze app van Radio 2 er is al een nieuwe T-Cross United Limited Edition vanaf 23.060 euro. Voorwaardelijke overnamepremie van 2.500 euro inbegrepen. Info en voorwaarden op volkswagen.be Naar het werk gaan, dat is beter met de trein. Maar waarom? Ah ja, op het werk is het. En thuis? Het zou goed zijn als we tussen... en... een beetje meer... zouden hebben. En daarom komt NMBS met iets heel simpels Treintijd Zo kan je onderweg even ontspannen En relaxed aankomen Want treintijd, dat is mijn tijd Ontdek het abonnement dat bij jou past Op nms.be. NMBS, onderweg naar beter Bij de Indiër bestel ik, ik altijd een gericht gerecht Maar niet één, niet twee, maar drie pepertjes naast nee. Laat de viking in je los Met viking Lotto. Nu met de grootste kans op winst Er is nu woensdag een jackpot van 25 Miljoen euro. Speel WikinLotte online en in je krantenwinkel of tankstation. Na je loopbaan klinkt het soms zo. Maar soms ook zo. Zo en 8 en 9 en 10. Kom op! Of zo. 1! En soms ook zo. Leo, ja. u bent nu niet achteruit? Oei, klinkt dat als iets voor jou? En wil je ook meer tijd maken voor sport na je actieve loopbaan? Surf naar sport.vlaanderen en schrijf je in voor vijf weken lang tips om meer te sporten. De lijst van saloncondities bij Volkswagen is eindeloos. Dus we beginnen met te zeggen dat je nu al kan genieten van saloncondities bij Volkswagen. En dat je info en voorwaarden vindt op volkswagen.be. Ha, dan kunnen we nu beginnen opzommen. Go! Gratis uitrusting tot 4.700 euro op de United Limited Edition. Drie jaar extra garantie. Een extra voorwaardelijke overnamepremie tot 2.500 euro bovenop de waarde ja, van je huidige wagen. En nog eens op 3.500 euro ja. salonkorting. Ja. Daarbovenop krijg je... Sorry mannen, de tijd is op. Oh. Ah. Radio 2. Goedemorgen morgen. Radio 2. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee. Light Orchestra. Vijf voor half negen. Goedemorgen, morgen. Bevallen is een heroïsche daad. Het gedacht van Nele Ameloot, medewerker van Radio 2. Heel veel mensen die nog even willen reageren, Als Suzette de Heijder uit Mechelen. Goedemorgen, Suzette. Ja, goedemorgen iedereen. Ja, vertel eens. <laughs> uh, ja, ik heb zelf uh, vier zonen. Uh, die allemaal om en bij de vier kilo wogen. Dus ik weet wel. Uh, dat het niet niks is. Ja, yes. ah, Maar ik wist, ik, wist daarvoor, ik wist het daarvoor eigenlijk ook al, omdat ik vroedvrouw uh, was in die tijd. En uh, ik heb veel uh, mama's begeleid. En ik vond dat altijd een enorm voorrecht om dat te mogen doen. Om daar te mogen bij zijn. En, uh, ja, en die kracht van die vrouwen te ervaren. Mm -hmm. Ik vond dat... Uh, Fantastisch, zeg, met epidurale verdoving of zonder epidurale verdoving, Suzet? Uh, bij mij uh, allemaal zonder. Oh, mijn en uh, de, en in, mijn, allee, in de tijd dat ik uh, vroedvrouw was, was het bijna allemaal zonder oh, epidurale my. verdoving. Er was oh. nog een reactie binnengekomen. Ja. Dankjewel, Suzette. Van Tom uit Kortenberg. Zever, mijn vrouw is bevallen zonder epidurale. Tweemaal en zang er veel kak niet aan. Je wilt kinderen? Wel, dan moeten je maar een beetje afzien. Ja. Oké, okay, Tom. Dat, moet niet, dat is duidelijk. Hij zegt: iemand uit het vuur halen is een heldendaad. Als je eigen leven in de balans legt, is het ook een heldendaad. Maar bevallen, ja, dat is ook je eigen leven in balans leggen. Ja, het dat is nu wel minder dan vroeger. Maar vroeger, ik, ik, ken nog, ik heb nog een vriendin waarvan de mama in het kraambed gestorven is. Ja, dus, ja, ja en dat ik dat vind goed. ook zelfs met epiduralen, allez, het is wel iets wat gebeurt. Hè. En het, allez, het gaat er mij vooral om, laat ons er achteraf nog zo. Wat op terugkijken, net als we inderdaad doen met iemand die een marathon gelopen heeft of zoiets uh -huh. kei spectaculair gedaan heeft. Bevallen, is misschien iets wat we soms te snel laten passeren. En vooral ook het feit van als je dan maar. jarig bent, bellen eens naar je ouders ja. en zeg van merci mama, echt wel goed gedaan. Maar blijkbaar in Nederland doen ze het altijd: Joske Delcour, het Goedemorgen. Goedemorgen Peter, goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Dat is daar gewoond gewoonte in Nederland. Uh, blijkbaar wel. Uh, mijn schoonzoon is Nederland Nederlander. En uh, er was iemand jarig en die feliciteerde elkaar En die feliciteerde dus ook nog de moeder. en allee, dus de, de, de papa en de mama. Mm -hmm. En in het begin was dat wel raar, maar eigenlijk is dat toch ook wel heel mooi. Prachtige gewoonte. Heel goed, we hebben weer ja. van alles bijgeleerd. Mm -hmm. Joske, geniet van de dag. Fijne ochtend. hè? Ja. Jullie ook, dankjewel. En dankjewel, Nele Ameloot, voor zoveel uh, mooie woorden. Bevallen is een heroïsche daad, zullen we het daarbij houden. Dat is het Wat belangrijkste. <laughs> Shema, je mag binnen te dansen, want dit is jouw song. Allee. <laughs> De corona-song, Jerusalem. Hopla. We zitten allemaal te wachten, hè, Shema. Uh, uh, Kim kent het dansje, dus... Ik ken het dansje, maar, maar je moet wel meedoen. Kom. Uh -huh. Jerusalem rosalema hija ala mi y lo no lo sé uh hambre a mi Hola no buso a mi no Não bussou a De piste zit daarin, hè? Nee, ik weet het wel. Jawel. Jawel. is. Nee. Luister maar. Nee. Het is echt een beetje te schip, te schip, te Het Maar als de KG en een Sibo. Het is exact half negen ziek. Het is je een chilling, je dat is Chema. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn vorig jaar minder woningen verkocht, maar ze zijn toch duurder geworden. In Vlaams-Brabant betaalde je het meeste voor een huis. In West-Vlaanderen vond je de duurste appartementen. Het zijn vooral investeerders die vastgoed hebben gekocht om die dan te verhuren. En buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar net geen 5 miljard euro geïnvesteerd in Vlaanderen. Daardoor waren er ook 4.500 nieuwe jobs. Ze investeerden vooral in sectoren zoals groene energie, farmaceutica en chemie. Dit is het nieuws uit jouw buurt. VRT-nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goedemorgen. Het Antwerpse parket vindt het ontoelaatbaar dat het VRT-1-programma Fact-Checkers USB-sticks op openbare plaatsen achterliet. in Antwerpen en in de rest van Vlaanderen. om te onderzoeken hoe makkelijk het is voor hackers. om schadelijke software te verspreiden. Het parket is ook nooit verwittigd geweest door de VRT. van de actie. Christophe Aarts van het Antwerpse parket. Er zijn op een bepaalde manier. Um, USB-stick's gedropt op uh, openbare plaatsen. Maar dan gaat het wel over politiekantoren, ziekenhuizen, justitiegebouwen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 Merksem, Hoboken en de Leijze Fruithof in Antwerpen. De supermarktketen heeft sinds deze zomer voor 107 van de 128 supermarkten zelfstandige overnemers gevonden. De beslissing om winkels van de hand te doen zorgde al voor veldprotesten bij de vakbonden. Zij vrezen dat de medewerkers slechtere arbeidsvoorwaarden zullen krijgen. De overgenomen winkels zouden onder de nieuwe zelfstandige uitbaters opengaan tussen mei en oktober. Het is uitkijken voor gladde wegen vanochtend, ook al werd er gestrooid. Want omdat het toch een beetje nat is, kan het zout niet overnemen.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 Door de voorspelde sneeuw van morgen is het onzeker of voetbalclub Antwerp zijn kwartfinale zal kunnen spelen in de beker van België. Antwerp speelt normaal gezien om kwart voor zeven morgenavond op het veld van oud Heverlee leuven maar er wordt wel wat sneeuw voorspeld. Antwerpfans zullen pas morgenmiddag rond twee uur zeker weten of ze op verplaatsing kunnen gaan. Ze mogen wel hopen, want in het Leuvense voetbalstadion is er gelukkig vloerverwarming. En op het tennistoernooi Australian Open is Greet Min ...er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Elise Mertens is nu nog de enige landgenoot... ...die naar de tweede ronde gaat van de Grand Slam in Australië. Vandaag eerst vrij veel bewolking. Daarna brede opklaringen, maximaal rond 3 graden. Vanavond en volgende nacht... Volgende nacht liever iets meer wolken en minima rond 2 graden. Min 2 graden moet dat zijn en morgen opklaringen, maar ook wel sneeuw en maximaal rond het vriespunt. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws de problemen op de weg. Het is wel wat over vertelens. Ja, zeker. Hè? En ook wel uh, opletten voor gladheid nog steeds op veel, veel kleinere wegen. Vooral in de de uh, Antwerpse Noordrand en in de Antwerpse Kempen in het algemeen. Daarom zijn er ook heel wat extra vertragingen op die wegen. Dus hou rekening met extra reistijd. En uiteraard ook opletten voor uh, ja, gladde fietspaden hier en daar hoor. We krijgen heel wat meldingen binnen op de app van de Fietserbond. En zelfs een aantal fietssnelwegen liggen er niet bij zoals dat zou moeten. Dat is onder meer zo op de F14. Er is een kalpellen en een kalmthout. Daar krijgen we zelfs foto's binnen van de snelweg. Die is ondergesneeuwd, dus dat is uh, vreemd. Verder op knoop in Zwijnaarde bij Gent, Daar zijn werken gestart. Het verkeer op de E40 vanuit Oostende kan niet meer naar de E17 richting Antwerpen. Je kan wel omrijden via de R4. Uh, dat valt voorlopig mee qua files daar, dus uh, dat is goed nieuws dan weer. Verder dan wel een aantal ongevallen. De E17 bijvoorbeeld van Kortrijk naar Gent, Daar is een half uur vertragen van Kruis um, tot de Pinte. Dan op de E40 van de kust naar Brussel. Ook net een aanrijding gebeurt in Oostkamp. Op de linkerrijstrook opletten daar. Het verkeer staat even helemaal stil. Verderop verlies je ook een kwartier trouwens. Op dezelfde E40 van, eh, nee, van Nevelen tot Drongen inderdaad. Verder op de Antwerpse ring richting Gent. Ellende vanmorgen. Een uur aanschuiven zeg Bijna van eh, ja, Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel komt door een ongevalletje daar. En dat levert ook naar Antwerpen een uur vertraging op. Intussen vanaf Zoersel en vanaf Herentals-West op de E313. De andere files naar Antwerpen zijn gemiddeld 15 tot 20 minuten lang. Rijd je dan van Antwerpen naar Hasselt, dan is het opletten voor een aanrijding in Herentals-West. We meten daar nu ook al een half uur vertraging vanaf Massenhoven. En dan kijk ik even naar Brussel. De langste files Die zijn zo'n half uur lang. Dat is op de E19 vanaf Mechelen-Zuid en op de E314 van Bekkenvoort tot Herent. De andere vertragingen zijn beperkt tot ongeveer een, een twintigtal minuten zonder verrassingen of incidenten te melden. De binnenring rond Brussel is wel zeer druk vanmorgen met een half uur van Iteren tot Ruisbroek en nog eens een half uur van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitering is ook net een ongeval gebeurd in Zaventem. Links is daar dicht. Het is een kwartier aanschuiven. Twintig intussen vanaf Wezenbeek. En dan heb ik nog één melding. Dat is op de N9 van Eeklo naar Gent. Een half uur ben je daar kwijt door een ongeval bij Mariakerke. Dat is gebeurd aan de opritte naar de R4. Touring. Onze wegenwachters staan 24 uur of 24 voor je klaar, overal in België. Zorg dat je een kopje koffie klaar hebt. Je hebt het straks nodig. We gaan een leuk experiment doen. Bij Mercedes-Benz Fans maken we kiezen gemakkelijk. Ik wil zeker een houten laadvloer. Tuurlijk. En zetelverwarming. Ja. En de 360 graden parkeercamera. Kan al. En Ja, met 4000 euro aan gratis opties bij uw nieuwe Mercedes-Benz Sprinter is de keuze snel gemaakt. Ah, en ik krijg er ook nog twee jaar gratis onderhoud en herstelling bij. Afspraak bij uw dealer of op mercedes benzbe Priscilla, queen of the desert. De hilarische musical naar de gelijknamige film over de avonturen van drie drag queens, met aanstekelijke pophits uit de jaren 80 en 90. Priscilla, Queen of the Desert. Vanaf 12 januari in de Aremberg in Antwerpen. Meer info op aremberg.be. Samen met Radio 2. De saloncondities bij Skoda klinken dit jaar niet alleen zo, maar ook zo. Krijgt nu een salonvoordeel tot 12.400 euro, inclusief een overnamepremie tot 3.000 euro, drie jaar extra garantie en een gratis fietsendrager en trekhaak. Dus eens aangekomen, begint het avontuur pas echt. Skoda. Info en voorwaarden bij verdeler of op skoda.be. Voorwaardelijke overnamepremie, actie enkel geldig voor particulieren en zolang de voorraad strekt. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen telt voor 2 Radio 2 Habla. Talking Heads and Slippery People. Dat was helemaal live, dat hoor je nu ook. Ja, het is publiek, zo gaat het dan. Zeg, ik zag nog iets trouwens. Ja, Reggie, die gaat live trouwen op televisie. Je kan echt alles volgen weer. Ja, weer hè, want hij heeft dat toch al eens gedaan? Niet? Maar ja, ja toen met elke dan nu met zijn, met zijn nieuwe vriendin, met zijn vrouw, want hij is officieel getrouwd. Op 27 februari kan je alles volgen uh, live op VTN. Zo, ze hebben er dan ook een klein beetje bij hè? Ik wil dat zien, ik wil dat het <laughs> makkelijk is. Dus zoals zo'n koninklijk huwelijk, toch? heerlijk. Oh, we, gaan, we gaan het zien. Ja, het komt goed hoor. Bon, goedemorgen. Uh, je had koffie? Iedereen heeft koffie klaar. Oké, okay, het wordt mooi hoor, want je gaat te weten komen wat koffie met wetenschap te maken heeft en met raketten. Het is dinsdag en dan leer je altijd iets bij van onze weervrouw Jacot. Jacot, de soort, hey, Jacot. We gaan het niet over de sneeuwboom hebben, maar uh, wat is het verhaal, Jacquot? Vertel eens. Wel, ik heb voor jullie al een tasje koffie mee, want de show is al een tijdje bezig, dus ik dacht, die gaan een beetje koffie Spindelijk, nodig dankjewel. hebben. Voilà. Alsjeblieft, liever. Um, want we gaan ja. er vandaag iets mee doen. Je hebt het misschien zelf ook al gemerkt, als je een verse tas koffie hebt gezet en je moet dan van het koffieapparaat terug naar je bureau of naar je zetel of waar dan ook, dan kan het zijn dat je daar een beetje mee gaat morsen. Oké. Okay. Huh? Um, laten we dat al meteen eens testen. Ik Goed. vind het geweldig dat jullie van die draadloze microfoon ja. Hebben, want dat betekent dat jullie vrij kunnen bewegen hier ja. in de studio. Ja. Dus hebben jullie zin in een klein wedstrijdje? Altijd. Ja, dat komt. zeker. Dat klikt in zijn hoofd nu en hij wordt al competitief. Ja, zeg maar. Oké, okay, dus we gaan uh, misschien hier rond de tafel. Ook ja. ja, als je mee aan het luisteren bent en je kan je tv aanzetten, doe dat dan. Want we zijn ook live op VRT1. Ja. Of in de Radio 2-app, dat kan ook. Kijk even mee. Um, maar misschien wel op dezelfde hoogte starten en dan doen we een klein wedstrijdje. Maar toch niet naast elkaar, want dan gaat hij met duwen. Nee, nee, dat is okay, niet waar. Wacht, anders naar... Plaats, ja. Ah ja, oké. Okay. Okay, okay, okay. Dus, zijn jullie er klaar voor? Uh, je mag goed doorlopen en dan vooral observeren wat er gebeurt. Want ja. dat is de wetenschap. ik okay, ben door aan het lopen. Ja. Oeh, dat klotst hier ja. alle kanten uit. Sorry, plein. Sorry. Ja, oké. Okay. dat <lacht> ja, klotst gewoon vooral. Ik, ik vond dat jullie nog redelijk goed op tijd waren. Hè. De snelheid was zeer vergelijkbaar. Maar wat is de uh, staat van jullie hand op dit moment? Uh, koffie. Ah, Valt... Een beetje vol met koffie. Valt mee, maar er is gemorst. Ja, dat ja, wel. Dat is, dat is lastig aan koffie, dat dat heen en weer klotst. Dat, dat klotst eigenlijk heen en weer, zoals een schommel. Een beetje heen en weer schommelt. En nu, uh, wat hebben zeer slimme onderzoekers gedaan? Ja, ze moeten niet altijd naar oplossingen voor de klimaatverandering of voor kanker zoeken. Soms bekijken ze ook hoe koffie klotst in een tas. Oké. Okay. Uh, en je kan het gaan vergelijken met een uh, schommel dus. Uh, wat gebeurt er? Koffie op zichzelf klotst al heen en weer. Maar het feit dat je dat vast hebt in je hand zorgt ervoor dat je er eigenlijk nog eens extra tegen duwt okay. Een beetje zoals je tegen een schommel ook gaat duwen Als je met je kinderen naar een speeltuin gaat mm -hmm. En je wilt ze duwen in de schommel Op welk punt ga je dan precies duwen? Als ze in het midden zijn, als ze helemaal bovenaan. Helemaal bovenaan. Ja, of geef je nog een chop ja, bij. Ja, geef je een duw bij. En dat is eigenlijk helemaal op het juiste moment om die kracht door te geven. En wat blijkt nu, met je hand ben je eigenlijk iemand die een schommel duwt helemaal bovenaan. Dus je duwt op, de juiste, op het juiste moment duw je die koffie. Dus ga je ervoor zorgen dat die koffie nog eens zo hard oh, heen en weer En een mosje. Schommelt. Ja. Maar uh, slimme wetenschappers zouden natuurlijk geen wetenschappers zijn als ze daar geen oplossing voor vinden. Okay. En het heeft dus ook met die schommel te maken. Want wat gebeurt er als je een schommel een duw geeft als die terug beneden is? Ik weet niet of je dat ooit al hebt gedaan. Als die terug beneden is, dan stopt ja. die? Ja, dan, als je er dan tegen duwt, dan stopt gebeurt er ja. eigenlijk niks. niks. En dat kan je dus ook doen met zo'n tas. Um, door die in je hand vast te houden en niet er tegen te duwen, maar er eigenlijk tegen te trekken, dan ga je die beweging tegen. Oké. Okay. Oh, wow. ja, hoe ga je er tegen trekken? Dat is misschien een beetje bizar als je op je werk bent en je komt van het koffieapparaat terug. Maar je zou eigenlijk achteruit moeten ah. wandelen. En dan trek je dus aan die tas. Oké. Okay. En dan werk je die beweging tegen en gaat je tas minder snel mm -hmm. uh, heen en weer schommelen. Of de koffie die erin zit. alles. Goeie oplossing. Nog een oplossing is dat je niet meteen je tas bij, de, uh, ja, bij het oor vastneemt, maar dat je hem in een soort van klauwgreep vastneemt ah, bovenaan. bovenaan. Zoals. Maar dan mag ja. die al niet te heet zijn, natuurlijk. Mag die niet te heet zijn. Dus ja. Het is geen oplossing die altijd werkt, maar dat zou ook helpen omdat je dan niet tegen die koffie gaat aanduwen, maar hem eigenlijk bovenaan vastneemt. Oké. Okay. Nu, er zijn uh, onderzoekers van, en dan moet ik even kijken, het is van de Princeton Universiteit van het departement Mechanical and Aerospace Engineering, mm, dus echt ja, ja, ja. letterlijk rocket scientists, oh, wow. en die zijn het nog verder gaan bekijken, want die hebben gedacht, het is misschien een beetje vroeg om daar al aan te denken, maar als je met een uh, bierglas van een café hè, uh, van de toog terug naar je plaats wandelt, dan heb je dat eigenlijk niet. En die zijn gaan denken, waar, hoe komt dat nu dat je dat bij koffie wel hebt, dat dat heen en weer klost en bij bier niet? Um, en dat ligt aan die schuimlaag. Dus, ik heb nog een derde koffie mee, want ja, we zijn hier natuurlijk met drie. Sheema, deze is voor jou. Ik heb Aha. een cappuccino uit ons toestel laten lopen. Een cappuccino waar dus een geweldige schuimlaag op zit. En volgens dat onderzoek zou dus die schuimlaag ook helpen om de koffie niet te veel te laten heen en weer kloppen. Hey jongens, ja. en waarom raketmensen zich daarmee bezighouden, dat gaan ja. we zo meteen nog even bekijken. Uh -huh. Maar ik stel voor dat je tijdens de song van Miley Cyrus even achteruit met je cappuccino loopt, <laughs> Oké. Okay. Okay. Je kan dat nu volgen in de app van Radio 2. 3, 2, 1 en ze is vertrokken, hoor, dames en heren. Oh Zo God. rap hoeft het ook allemaal niet. En klotst het? Het is een trage song. Straag, er is traagers. op. Ja. The truth is bulletproof, there's no falling you. I don't dress the same. Me and you, say hours yesterday have gone on separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars.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 Used to be crazy Messed up, forgot, was it fun I know it used to be wild That's cause I used to be young Those wasted nights and I wasted I remember everyone I know I used to be crazy That's cause I used to be young Used to be young Chakot mm -hmm. To the source. hey Chakot er is heel veel geleerd. En net heb je met een kop koffie en een beetje schuimlaag, een cappuccino, ben je gaan wandelen rond het tafelschema. Ik heb of... zelfs gelopen en het gebeurde eigenlijk bijna niks. Het was gewoon superveilig. Ja, die schuimlaag ja. Die doet echt heel veel. Uh, dat kan dus melkschuim zijn, kan bijvoorbeeld ook slagroom zijn, als je dat liever wilt. Mm. Um, en het zijn net... Uh, ja, Echte rocket scientists die het zijn gaan onderzoeken, omdat zij het ook kunnen gebruiken. Uh, voor hun koffie, uiteraard, maar ook voor hun rocket science. Want als je naar de ruimte vliegt, dan wil je natuurlijk heel veel brandstof meebrengen. Uh, en dan wil je dat die brandstof ook niet te veel heen en weer klotst. En nu zijn ze, hetgeen wat ze bij koffie hebben gezien, zijn ze dat aan het toepassen op die brandstoftanks, om daar ook een klein schuimlaagje... Ze hebben ook gezien dat het niet over de hele uh, brandstof hoeft, maar enkel aan de rand is zelfs voldoende om een schuimlaagje aan te brengen zodat die brandstof niet te veel heen en weer klotst bij het uh, ruimtereizen. En dat allemaal met een kop koffie. Jacobs! tot slot. Dus, als je met je koffie terugwandelt naar je bureau, zijn er drie dingen die je kan doen. Je kan achteruit lopen, je kan hem met een soort van klauwgreep vastnemen. Of je kan er gewoon een beetje slagroom of melkschuim aan toevoegen. En dan kom je met alle koffie terug, zonder dat je de vloer helemaal besmeurt. Je weet weer waarover gepraat vandaag. Dankjewel, Jacob! That's somebody's me. I got Sugar. Het is vier voor negen. Goedemorgen, zo meteen van alles weer bij aan het leren. Bij Win-Win met Xavier, intussen ook al bij ons. Ja, waar gaat het over vandaag? Over handleidingen. Heb je er oh. veel? Oh. Ja, ik heb... <laughs> de, de ja. weekend. Nee, maar weet je wat het dan is? Ik ben net verhuisd en ik dacht, die stomme handleidingen, keeper dat allemaal weg. En nu onlangs had ik nee. dus iets voor en dacht ik... Oh, nee. nee, want als je je huis verkoopt, dan wil die koper al die handleidingen. Ja, maar ik dacht, je kan dat toch gewoon tegenwoordig online allemaal vinden. Is dat zo, Kim? Ja, tegenwoordig zijn het allemaal startgidsen. Ik heb zo'n nieuwe slaapkamp voor mijn zoon gekocht. Ik krijg een startgids, maar dan moet je eens gaan kijken op het internet of dat wel klopt, of de verdere uitleg daarbij staat. Vraag me af, handleidingen.com bijvoorbeeld. Is dat een goeie? Um, er is een website uh, die uh, bepaalde handleidingen heeft. Niet allemaal, sommige mensen doen het via Google. Maar we beginnen met een probleem van een uh, luisteraar die ons heeft gemaild en zei van ik kreeg een nieuwe decoder, maar hm? daar zat geen handleiding bij. En bij Proximus, uh, want daar gaat het dan over, werd mij ook niet gegeven waar ik die kon vinden. Kijk, dat verhaal, dat gooien we zo meteen bij Win-Win. Jouw verhalen zijn welkom in onze app van Radio 2. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jonkheren heeft alles voor je interieur. Meubelen, jonkheren. Meubelen, jonkheren. Je bent er helemaal thuis. Niks zo leuk als bouwen en verbouwen. Wat? Ja, als je bent langs geweest op Bouw en Reno tenminste. Ah. Ontdek alles voor je woning op de Bouw en Renovatiebeurs in Antwerpen. Schrijnwerk, keukens, vloeren. Je vindt de strafste vakmannen in Antwerp Expo van 13 tot 21 januari. Ga voor tickets en info naar bouwreno.be. We laten niemand thuis. We zijn maar één keer vijftien jaar getrouwd. Er even tussenuit, op groepen.be vind jij honderden vakantiehuizen in binnen- en buitenland voor grote en minder grote groepen. Een weekend Ardennen met twintig man, dat kan. Groepen.be. Deze keer neem je iedereen mee. <lacht> groepen.be. Iedereen is anders, maar geluk en comfort, dat willen we allemaal, toch? Bij Verbergmoes helpen we je graag met persoonlijk interieuradvies. Ontdek nu onze solden op verbergmoes.be en bij Verbergmoes in Sint-Gilles Waas. Hoi, ik ben Max, piloot bij Luxair. In 45 minuten van Antwerpen in het centrum van Londen staan, dat kan. Luxair vliegt 6 keer per week van Antwerp Airport naar London City. Op dinsdag en donderdag twee keer per dag. Sit back and relax. En boek je vlucht vanaf 129 euro retour op luxair.lu of bij je reisagent. En het drankje en de snack aan boord, die krijg je van ons. Luxair. Travel with peace of mind. Tijdens de zonde krijg je bij Morris de BTW cadeau. Ja, ja. Op de oude collectie zeker. Nee, Karen. Op alles van de Morris huiscollectie. Ook de nieuwe. Ah ja? En hoe werkt dat dan? Simpel. Wij betalen voor jou de BTW. Vanaf 1500 euro krijg je 21% cadeau. Bovenop jullie laagste prijsgarantie. Inderdaad. En bovenop het beste woonadvies. Klopt. Daar gaat niks boven, toch? Maar Daar moet ik even voor gaan liggen. In een nieuw bed van Morris, uiteraard. Kom nu naar Morris en krijg de BTW cadeau. Morris. Schaad, schaad ja, Wil alsjeblieft dat alstublieft uit je race-simulator komen? We hebben een echte auto nodig Ik heb hier een toffe zien staan in de showroom Hé, hey, maar valt die een prijs een beetje mee? Maar ja, het zijn nu de hele maand januari saloncondities uh, uh, Nog één toerke en ik kom eraan Alle baby Mis de Drive and Discovery Days niet Ontdek alle salonvoordelen bij Autonatiegroep in de regio Antwerpen Of op autonatiegroep.be Mij beuren jankeren Je bent er helemaal thuis je kent het wel, je hebt dat toestel eindelijk in huis gehaald. Je wil ermee aan de slag, maar je vindt de handleiding niet. Meer daarover in Win-Win. Elke dag, telk voor twee.